Van van uh, Jim Urquay. En van Jim Urquay gaan we uh, naar een uh, ander liedje. Ja, want er is soms zo ongelooflijk veel uh, om te draaien. En uh, misschien is het wel tijd voor iets van... Uh, ja, een, een formatie die ik toch zou kunnen omschrijven als uh, pioniers in uh, de hiphop. En uh, ja... Het gekke is dat bij mensen bij hip-hop vaak automatisch denken aan. Ja. Aan een paar black dudes uit de neighborhood. Maar deze gasten waren alles behalve black. Ze waren wit. En ja, ze hadden nogal wat om tegenop te boksen, zeg maar. In de tijd dat zij doorbraken als. Ja. Hip-hopmuzikanten. Jullie raden, denk ik al. Ze zijn helaas niet allemaal meer in leven. Maar. Dat maakt ze niet minder goed of minder legendarisch. Het zijn de Beastie Boys met rhymen en stielen. Muziek uit een heel ander genre. Maar zo heel erg veel uh, zit het er eigenlijk niet naast. En ik zal niet trachten uit uh, te leggen waarom. Curtis Mayfield is namelijk een van de meest gesempelde artiesten in de hip geschiedenis. Anyways, ga luisteren naar uh, Move On Up in de extended version van Curtis Mayfield. stand you by and by Just move on up Toward your destination Wat is nou het lekkere van deze Extended Version? Die blijft maar doorgaan. Geniet toch maar even. Curtis Mayfield uh, gaan we nog uh, naar een ander liedje toe en uh, daarna gaan we denk ik aftrappen met uh, de tune en dus met uh, aflevering 49 van de Q5 podcast series. Um, ik had wel wat klaarstaan en um, dat is namelijk iets wat ik uh, niet heb kunnen draaien tijdens uh, ja, de vorige uh, Q5 podcast aflevering, toen had ik namelijk een aantal liedjes Klaargezet. Uh, en ja, lang niet alle uh, liedjes heb ik uh, kunnen draaien. Maar goed, uh, dat betekent natuurlijk niet uh, dat we ze helemaal niet uh, hoeven te draaien. Uh, want ja, ik heb hem gewoon klaar. Dus. Uh, the Power of Equality van the Red Hot Chili Peppers. of Equality gaan we er nog eentje van de Red Hot Chili Peppers doen namelijk Give It Away Oeh, yeah En u luistert nog steeds naar Radio q of q Radio op 66.6 FM Wel mooi om even te melden dat er gewoon nu alweer bijna 400 mensen luisteren, 385 om precies te zijn, 385 mensen die live luisteren naar uh, Radio QFF Radio via 66.6 FM. Mijn naam is Pavel Metten, u luistert nog heel even naar een heel klein stukje van Give It Away van de Red Hot Chili Peppers en dan gaan we echt beginnen. Getting ready for lift off. Preparing for countdown. 10, 9, 8, 7. 7 bedoel ik natuurlijk. Nou nah, ja, whatever. Jullie snappen denk ik wel. Uh, we gaan uh, heus echt, zeg maar, nu beginnen. Uh, heel officieel.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 En mijn naam is Bafomet. Het is vandaag uh, maandag 29 december 2014 en uh, het is bijna 20 minuten voor 8... Ja, En jullie luisteren naar de 49ste reguliere aflevering van de QFF podcast series. Um, nog voor het einde van het, ja, dit jaar, hè, het voor het oude jaar opgaat in het nieuwe jaar, dacht ik uh, laten we nog een uh, podcast gaan maken. En uh, nou ja, 49 is voor QFF een uh, bijzonder getal. In de numerologie betekent dat letterlijk een mazzeltof... Um, Kabbalistisch gezien. Maar nu zeg ik weer veel te veel. Uh, dat staat trouwens ook wel ergens op QFF, volgens mij. Um, goed, in deze 49ste uh, QFF-podcast gaan we natuurlijk een aantal uh, zaken uh, bespreken. Eerst zal ik eens eventjes uh, die mechanische klok op stop uh, zetten. En dan zal ik mijn super sound sampler uh, nog eventjes uh, klaarzetten. Voor uh, de speciale uh, geluidseffecten en zo. En uh, ja, ja, wat mij betreft uh, kunnen we dan uh, gewoon uh, echt officieel... Mm, eh, we, nou ja, we zijn natuurlijk eigenlijk al gewoon officieel begonnen. Um, maar, nou ja, het is, hoe zeg je dat? Um, ja, uh, ja, gewoon eventjes uh, doornemen wat we vandaag uh, allemaal gaan uh, bespreken. Dat doen we met een uh, mooi stukje muziek. Op de achtergrond uh, gaan we eventjes kort de onderwerpen van deze 49e QVF-aflevering uh, met jullie bespreken. Ja, we gaan het vandaag even hebben over het uh, dossier John... Oftewel, de tijdreiziger Er waren weer wat interessante ontwikkelingen op internet. En uh, ja, daarnaast zag ik ook uh, dat er wat interessants gepost was in uh, het topic over John Titter, De tijdreiziger uit 2036, waar nog steeds niet echt heel erg veel duidelijkheid over ons, ja, uh, over bestaat. Nou goed, dan gaan we het ook nog even hebben over een... UFO sighting in Philadelphia op 27 december 2014. Recente uh, UFO sighting en uh, daar gaan we het uh, straks even over hebben. Dan is daar ook het topic waar er zijn toch al die nazi's. Nou uh, daar uh, gaan we het ook nog even over hebben. Dan gaan we het ook nog even hebben over uh, Filipijns goud. Nee, geen Filipijnse bruiden, maar wel Filipijnse goud. En uh, naast Filipijnse... Filipijnse... Jezus, ik kom echt bijna niet uit mijn woorden. Ik moet even een slokje drinken nemen. Luke. This is your father speaking. Zo, nu spreek ik weer normaal. Ik weet ook helemaal geen Luke. En ik ben ook helemaal niet zijn vader. Hoe kan het nou? Goed, nee, van Filipijns goud gaan we zometeen naar de mysterieuze stenen kogels. Uh, dan is er een topic dat heet Top Secret America. Ook daar gaan we het even over hebben. En als laatste gaan we het ook nog even over, ja, Ebola hebben. Dan nog even het algemeen nieuws uh, wat vandaag op de voorpagina's voorbij is gekomen. Ook dat zullen we even bespreken. En, uh, nou ja, goed... Ik oh, denk dat het al met alles een uh, hele leuke, geslaagde 49ste aflevering van de QFF Podcast Series zou kunnen worden. Uh, nou na deze introductie en, en waar we deze 49ste aflevering uh, allemaal over gaan hebben, Dum, zet ik de spannende muziek eventjes uh, stop. En mm, plaatsmakend voor uh, andere... Nee, grapje natuurlijk. Maar we gaan wel even uh, muziek luisteren. En uh, mm, ik had wat klaarstaan. En in, in, ik, nu ga ik, dan ga ik dan weer twijfelen van, kan die wel? Kan die wel nu? Waarom ook niet? VHS Sex van Come Truth. <tries> Radio sixty six point six FM, the real Illuminati radio station. ...van Calm Cruise, Ja, dat is een leuke woordspeling... ...in plaats van Tom Cruise... ...Calm Cruise Een VHS-Sex... ...van het album Galactic Melt. Ja, en u luistert naar aflevering 49... ...van de QFF podcast series Mijn naam is Pavelmet. Ik was helemaal vergeten te vertellen... ...dat we ook nog gaan bellen. Ik ga ook nog wat prank calls doen wordt een soort vast item in de reguliere QVF-podcast. Uh, buiten de gewone prankcast-series om, waarin ik soms urenlang achter elkaar prank calls uithaal met mensen. Um, nee, gaan we dus vandaag uh, wel even bellen, maar geen urenlang. Um, dan hebben we ook nog Toxopéërs. Die ga ik uh, straks even op Skype erbij halen. Um, en misschien ook nog wel een fragmentje uit een van de vele Radio Veronica fragmenten. Maar, goed misschien dat ook wel even niet, want we hebben net een soort aftershow gehad van de 48ste podcast en daarin heb ik er echt een hele serie achter elkaar afgespeeld en uh, ja en misschien moeten we nu ook gewoon uh, eerst wat meer uh, muziek en zo uh, gaan draaien nog Genesis heet het nummer en het is van Justice van het album Justice We'll van Justice, van het album Justice. Oeh, ja. Yeah. En u hoorde nou alweer een ander plaatje instarten. Dat mixte net over elkaar heen. Dat was niet helemaal de bedoeling. Maar goed, daarvoor mijn welgemeende excuus. Welkom terug bij aflevering 49 van de Q5 podcast series. Ik heb net al even verteld waar uh, we het vandaag over gaan slash willen hebben. En uh, ja, dat waren heel wat onderwerpen. Althans, uh, ja, ebola. Top secret America. Mysterieuze stenen kogels. Filipijns goud. Waar zijn toch al die naties? Een UFO sighting in Philadelphia op 27 december. Het dossier John Titter. En dan hebben we nog het nieuws en uh, nou ja ik, ik, ik lees net in de shoutbox dat Blackbox uh, black box er ook uh, mee wil doen nou ja black box uh, je bent welkom maar uh, mijn gmail werkt momenteel niet zoals het zou moeten uh, dus ik hoop dat je skype hebt inmiddels zodat we uh, normaal probleemloos uh, jou kunnen toevoegen aan de show uh, goed anyways um, straks ook muziek van uh, niemand minder dan robin groenteer ik hoop dat hij uh, luistert ik denk het haast wel uh, hij uh, luistert uh, de laatste tijd Vaker als hij op de hoogte is van uh, wanneer er een uitzending is. Goed, anyways. Uh, eens even kijken. Uh, we hebben inmiddels 412 luisteraars. We gaan alweer uh, aardig op weg naar de 500. En um, ik uh, kijk, ja, ik, ik ga toch zo opeens uh, er eens even bij uh, bellen. En, uh, goed, eventjes kijken. Bellen: dun, dun, dun, dun, dun, dun. Yes, hij gaat over. Ik moet eigenlijk nog een keer dat Skype-geluid aan het begin weghalen. Nou, hij moet natuurlijk uh, zijn koptelefoon even pakken en zo. En, en klaar gaan zetten. En, uh, of hij is gewoon net uh, aan het schijten. Dat kan ook. Of uh, aan het eten mooie combinatie ook van het een naar het ander dus de mensen die zeg maar zitten te luisteren en ook aan het eten zijn, heet smakelijk ja, en mocht je luisteren en uh, moet je nog poepen, dan uh, poep ze en vooral goed kleien, hè, want die materie is echt uh, nou ja, ons universum bestaat in principe uit poep Hey, toch zo, ps, mooi Hey, wapho alles goud, ja Oh, ik dacht even, die, uh, die is er niet meer die uh, ik, ik was al, waren allemaal conspiraties aan het doornemen zo van, beste luisteraars, waar zal al die zitten maar je ah. bent er je was niet uh, ja. abducted by aliens zeg maar nee, nee gelukkig uh, fijne dag gehad vandaag, tot nu toe oh ja, nou, ik heb vakantie ah kijk, dat is altijd mooi ah, ja, dus dat betekent dat je vrij bent en uh, ja. zoals ik al zei in de shoutbox, ik ben van de week bij in de buurt. Dus misschien uh, kom ik wel even koffie luiten. Ja, dat is prima. Gezellig. Kletsen dan ook even gewoon uh, uitgebreid bij. Tof. Hey, um, ik, uh, ik heb al, ja, dat heb jij natuurlijk niet gehoord. Um, maar ik heb al even een aantal uh, onderwerpen uh, klaargezet voor uh, deze 49ste aflevering uh, van uh, de podcast. Um, we gaan het heel even hebben over John Titter. Um, dan over een uh, UFO sighting in uh, Philadelphia. Um, dan gaan we het nog even hebben over het topic waar zijn toch al die nazi's. Um, dan gaan we het ook nog even hebben over uh, Filipijns goud. Uh, mysterieuze stenen kogels. Uh, dan is er nog het topic top secret America. En als laatste uh, het topic ebola. En uh, ja, nou ja goed, dat, dat zijn even in grote lijnen de onderwerpen... Uh, ja, die klaar had uh, staan voor deze 49ste podcast. En ik, ik las dat Blackbox misschien mee wil doen. Maar ik hoop wel dat hij uh, Skype heeft, want mijn uh, Gmail uh, G-chat werkt niet helemaal uh, meer. Tenminste niet in de huidige setup uh, hoe, ik, uh, hoe ik alles uh, met deze computer ingesteld heb. Dus ik, ik hoop okay. dat hij inmiddels uh, over Skype beschikt. Dat, dat werkt namelijk toch wel het fijnste. Mm -hmm, ja. Ja, um, had jij nog dingen waarvan je zegt... van ...daar wil ik het eigenlijk ook nog wel even op, uh, over hebben vandaag? Nee, niet echt specifiek. Oké, okay, nou... Um, ...zullen we beginnen met een muziekje? Dat ja, is goed. Oké, okay, nou... Um, ...heb je nog uh, verzoekjes misschien? Ik heb uh, hier een hele grote goed. platenbak, hè? Dus het uh, is echt... Uh, <laughs> ...u noemt en uh, ik pak hem eruit, denk ik. Uh, nou... En nou niet komen met de, de Wiener Spatsen. Uh, want daar heb ik eigenlijk niks van. Dat heb ik allemaal uitgeleend momenteel. Dat uh, staat allemaal bij uh, Frapsy. Die is zijn kind aan het opvoeden. Uh, zeg maar aan het opvoeden met muziek. Dus dan zei ik van. Dan moet je de Wiener Spatsen uh, gaan draaien. Dat is heel goed voor uh, kleine baby's. Ja. Voor een bepaald trauma. <laughs> dan willen ze later gegarandeerd naar kerstmarkten. Dan dragen ze gegarandeerd ledenhozen um, hebben ze een voorliefde voor Duits, Oostenrijks en Zwitserse uitspraken ah, dat is toch wel mooi, als je zo'n kind in de wereld weet te, te zetten, toch? ja Het, uh, nee, maar uh, verzoekjes, had je, had je iets van dat je zegt van, nou, uh, dat wil ik wel even horen nou, nu even niet. oké okay. ah, gooi er ja? maar wat op goed Um, Platinum Chains van Michael Woods gaan we naar luisteren. Uh, ik spreek je zo. Jo, tot zo. riek naar plagiaat, het klonk als de army of lovers dit. Platinum Chains van Michael Woods of Michael Woods. Of whoever die gast ook heet. Uh, iets met Woods in ieder geval. Tokso, ben je er nog? Ik ben er nog. Dat, dat klonk vast relaxed door jouw speakers, dat plaatje. Ja, zeker. Ja. Ondanks dat er, ik, ik meende een stukje plagiaat te horen. Of een sampletje of iets wat compleet exact zou was nagespeeld. Maar uh, dat klonk als een stukje van de Army of Lovers. Niet dat ik daar nou uh, platen vol van uh, in mijn uh, platenkast heb staan. Dat niet. Maar ja, dat, we kennen ongetwijfeld die nummers allemaal nog wel uit de jaren negentig. Uh, het waren toen... Um, nou, die hebben toch wel, ik denk een jaar of twee uh, met regelmaat hitjes gehad in, in de charts in Europa. De Army of Lovers. Het was een hele enge gast, die was gesminkt. Heel erg wit, met zo'n stip, zo'n... Zo Gesminkte moedervlek. Een hele freaky clip, weet ik nog wel. Dat, dat kan ik me in ieder geval ervan herinneren. Goed, um, misschien zoeken we dat later nog eens een keer op. En, uh, goed, anyways. Um, ik, ik had ook nog een uh, nummer klaar om eens even te gaan bellen. Een uh, hotel in Winterberg, in Duitsland. En uh, ik dacht, dat moet vast een. een dat moet wel een. Uh, ja, een. Dat moet gewoon haast wel een hilarisch uh, gesprek opleveren. Een hotel in Duitsland bellen. Denk je niet? Dat lijkt mij ook wel. Ja. Goedenavond, dat is het Mijn naam is Nicole Wiedemann. Uh, Goedenavond. Ze spreken met uh, Martin Martini aus Holland. Ik uh, heb de uh, laatste woche geslapen in je uh, hotel. En uh, ja. ik ben mijn platina-rijvenkette... Uh, vergessen. Was haben Sie vergessen? Meine Reifenkette. Ihre Halskette? Nein, äh, den den äh, Winterkette, die ich immer um meine Autoreifen tue, wenn es schneit Oder schneit. Ach, äh, Schneeketten. Ja, Schneeketten. Okay. Ähm, ich wüsste nicht, dass sowas gefunden worden ist, aber ich frage morgen nochmal nach. Also das ist am besten wenn ich morgen wieder zurück anrufe verstehe ich jetzt ähm, sie haben die wo haben sie die denn gelassen wo waren die denn die schneeketten zuletzt äh, ganz vermutlich auf die park auf dem parkplatz ich bin die vergessen äh, darum äh, um um meine rede zu tun äh ja, vor wir abgefahren sind okay auf welchem zimmer waren sie äh, zimmer 19 bitte zimmer 19. 19 gibt es nicht. 119. sein. Okay, egal. Ähm, dann sagen Sie nochmal einmal Ihren Namen. Sie sind daher? Martin Martini. Martin, Martin. Martini. Und wir, wir kommen aus Groningen und wir waren mit den ganzen Familien. Mit sechs Personen. Mhm. Ähm, sagen Sie mir einmal Ihre Telefonnummer bitte. Äh, 00 31. Ja. 299. Äh, 9, 299, 9, ja. Und dann 476. 476. 185. 185. Ja, soll ich nochmal wiederholen? Plus 31, 299, 476, 185 ja, um, ik werde mal nachfragen, vragen of sneekketten gevonden worden zijn en dan werden we ons morgen nogmal bij u melden of we die gevonden hebben, ja? nou, dat is ja, sehr goed. oké. oké. ja, dan, zou ik zeggen, ik wens u een schönen avond. No, servus. tschüss. tschüss. zo, so, die, uh, <lacht> die, gaan morgen bellen naar een nummer wat jij doorgaf. In de show de vorige keer waar we heen gingen bellen, maar die namen niet op. Oh ja, uh, IS was dat. Oh ja, klopt ja. <laughs> nou ja, daar gaat het hotel morgen heen bellen. <laughs> Altijd mooi. Eh, uh, goed. Nou ja, dat was dan weer een mooie phone prank. Uh, dan gaan we even naar uh, wat serieuzere business in deze 49ste QVF podcast. Uh, dan moet ik even klik multitasken naar mijn andere scherm. Naar de onderwerpen. Ah, hier staan ze klaar. Het dossier John Titter. Uh, de, nou ja, dat is die tijdreiziger. Uh, je kent dat verhaal ongetwijfeld. En uh, iemand postte daarin in, uh, iets heel moois. Dat was Medemens. En Medemens die postte... Uh, ik vroeg me af of die John Titter... Nou, door de tijdreis met een paspoort. Ik neem aan van niet, aangezien die dingen verlopen. Neemt hij cash geld, slash goud, of zoiets mee, vraagteken? Ik weet niet in, in, in hoeverre dit serieus, slash cynisch bedoeld was. Maar ik ben er eens over na gaan denken. Toen dacht ik, ja, hoe zou dat nou zitten? Of is hij, zeg maar... Uh, in, in, in, je kan dus bijvoorbeeld met, stel je gaat op reis en je neemt iets heel waardevols mee, wat heel veel geld waard wordt, zeg maar, dan leg je dat ergens op een plek of je metselt het in een muur van een gebouw waarvan je zeker weet dat het er na 50 jaar nog staat of zo, ik noem maar wat, dan kun je toch eerst naar een eerder punt reizen met geld dat daar klaarleggen en dan weer terugreizen en dan weer, tenminste, of zeg ik nu hele gekke dingen? Nee, dat is wel vrij logisch. Mm -hmm. En misschien als je verder de tijd in wilt gaan, uh, je wilt toch laten zien uh, wie, misschien wie je bent. Ja, oké. Okay. Maar de, de, je zou dus ook op allemaal locaties in de tijd, um, mm -hmm. zou je um, nou, paspoorten klaar kunnen leggen met verschillende verloopdata. Uh, mm -hmm. Ja. Ik zag ook in datzelfde topic, was het combi, en die postte een linkje naar The Unreality of Time. Um, nou ja, voor de mensen die geïnteresseerd zijn in tijdreizen, en, uh, het is een behoorlijke read, lange lees, maar wel interessant. En uh, de moeite waard om even een kwartiertje, twintig minuten in te steken en uh, door te lezen. Dat, uh, nou ja, die staat in het topic van John Titter voor de mensen die geïnteresseerd zijn. Nou ja, voor de rest, uh, ik, ik zag nog een filmpje. Uh, moet ik even naar uh, YouTube, eventjes hup, snel. Uh, over uh, John Titter. <coughs> Pardon. Uh, filters. Uh, uploaddatum. Ik had hem niet klaargezet, maar ik kan hem zo terugvinden. Uh, dus een of andere vrouw die kwam met een heel verhaal over John Titter. dat ik dacht van, huh? Um, waar staat dat stukje? Ja, dat zijn wel. Is, nee, dat is hem ook niet. Uh, volgende. Oh, wacht. Ik ben er al voorbij. Volgens mij was dit hem. Ja. My personal experience with John Titter. Ja, het geluid van dit filmpje is echt te ruk. Uh, ik zal hem al even nu posten in het topic. Dan kunnen de mensen die geïnteresseerd zijn dat uh, nog even terugkijken. In ieder geval, um, uh, ja, die staat onder mijn hashtag van uh, podcast49 in het topic van... Uh, John Titter, daaronder post ik het filmpje uh, voor de mensen die geïnteresseerd zijn en die het even helemaal willen luisteren uh, nou ja, het is een filmpje van 35 minuten waarin uh, iemand een uh, heel persoonlijk verhaal uit de doeken doet over contact met uh, de persoon achter uh, John Titter of misschien John Tidder zelf. Anyways, uh, de vraag van medemensen hebben we niet uh, kunnen beantwoorden. Maar mochten er nou mensen zijn die uh, luisteren en zeggen... Ja, ik heb daar het antwoord op. Nou, je kan uh, contact opnemen nu live met me uh, via Skype. Uh, dat is heel makkelijk. Dan uh, moet je me even toevoegen. En uh, dan kun je het beste... Ja, Skeafa, als je dat zoekt, dan... Uh, vind je een Skiava, en die heeft ook een heel mooi plaatje van een uh, allesziend oog, met daaronder Skiava, dat zie je wel als je dat zoekt, en dan kun je me toevoegen, en dan, uh, nou ja, dan kun je me bellen, en anders even een, uh, nou ja, een eeeh, uh, mailtje, nou, mail.com of nee, wat was er nou? contact.covataverroend.com als je daar een mailtje heen stuurt dan, uh, nou, dan komt het vast ook goed en wellicht kunnen we die antwoorden dan uh, in een volgende podcast in uh, podcast 50 uh, meenemen, uh, moet ook geen problemen zijn eigenlijk, goed uh, voor uh, het bumpen van het ene onderwerp naar het andere onderwerp, hadden we altijd een hele mooie bumper, en die pak ik er even bij Max Bumper Ja, heerlijke bumper van Mac. Het volgende onderwerp van John Terror Gaan we naar de UFO-siding in Philadelphia. Uh, Philadelphia. Um, sorry mensen, ik ben een beetje moe. Ik zal uitleggen hoe dat komt. Ik heb vannacht uh, onze, onze kat Spock. Die, uh, die kwam. Ineens gisteravond, toen ik de gordijnen dichtde en naar bed wilde gaan, sprong dat beest in de vensterbank. En het is een straatkatje, dus hij, hij slaapt hier, dat doet hij gewoon nog niet. We hebben al van alles geprobeerd, maar vannacht besloot hij opeens van nou, ik ga hier pitten. Hij ging niet eens eten toen hij binnenkwam. Hij ging op zijn, we hebben zo'n kleedje voor hem neergelegd, daar is hij op gaan liggen. is gewoon gaan pitten. En ja, omdat ik ook niet weet hoe zo'n beest s'nachts rond gaat spoken, als hij voor het eerst hier slaapt besloot ik van nou ja dan hou ik wel de waak zeg maar dus hij lag lekker te pitten en ik was de hele nacht wakker Op uh, nou ja ik op een gegeven moment om zeven uur uh, heb ik uh, mijn vriendin maar uh, wakker gemaakt en uh, die heeft toen de wachten overgenomen toen ben ik gaan slapen uh, ik heb van zeven tot uh, nou ik denk een uh, uur of of of zo nog geslapen Paar uurtjes, toen ben ik ook maar opgestaan en uh, ik, ik moet zeggen, ik ben best moe, dus af en toe komt het uh, misschien wat verward over hoe ik spreek, maar ik ben echt gewoon moe. En uh, nou ja, goed, ik wou het toch even netjes gemeld hebben: die um, UFO-siding in Philadelphia van 27 december. Um, ik zal het even voorlezen. Ik opende vandaag YouTube en zag dat Mark Passio drie video's van een UFO-siding had gepost. Dezelfde dag, zoals elke zaterdag, heeft hij zijn podcast daaraan gewijsd. Uh, in de tweede video is niet veel te zien. In de derde video is het meest te zien. Float van de eerste video is weg en er zijn een stuk of vier andere floten of zo verschenen. Het verhaal ook van tussen de video's is te horen in de podcast. Uh, nou, de podcast, ik kan hem wel even aanzetten. Ik weet niet hoe lang uh, die duurt. Freedom, man. That's what it's all about. Even luisteren. De Mark Passio podcast. Uh, en, toen, en toen kapte hij er al mee. Prachtig. Goeie podcast, man, van die Mark Passio. Nou ja. Ja, weet je. Maak dan geen podcast als ik het niet terug kan luisteren. Uh, goed. Nou ja, van die heel erg hardzuigende. Kut podcast van uh, Mark Passio, die niet uh, terug te luisteren is. Uh, gaan we dus maar even naar dat filmpje. En video 3 zou heel spectaculair zijn, dus ik pak hem er even bij. Yeah, look what the binoculars are yeah, now. It's oh. oh. here, here. Oh, nah, Sal. No, not. no, no not, Cel. not, Sal. No, they're not. They're not birds. They came out of nowhere, dude. They, got oh. <laughs> it came, out they came, out came out of nowhere, nowhere. dude. This oh is unbelievable. God, so. Go get your father, hurry up. Go get your father! Hurry up! No, no, no! They look like they—they're the, just round balls. What? What the fuck? Birds yeah, don't a, fly like that. The birds don't fly like no, that. Right no, they, they don't. don't. Just, just squeeze the uh, squeeze pin onto Can't get it, sir. Yeah. I can see it with my eyes, now. Look at the formation they're making. Right down there, <laughs> birds. Right here. Look oh at my God! That's what I'm saying. A Those aren't birds. Wait, yeah, some type of craft. There's more over there. God, are ain't birds. They're not birds. They ain't birds. No. No. It's a bird. No, it's a plane. No, oh, it's Superman. It's like they know we're watching. Oh yeah. It's like they know we're watching. You here, Dad. check this out. Hurry up, yeah. What the fuck? Ja, ik vind het een hele vage video, moet ik zeggen. Ik weet niet of jij hem ook hebt gezien, uh, Tox. Nee, ik heb hem niet gezien. Ja, het, het, het is heel vaag. Je ziet echt een formatie. Het lijkt een gans of zo. Ja, ze zullen het ongetwijfeld scherper kunnen zien dan wij op het videootje. Uh, het is heel apart, in ieder geval, wat ik zie. Gaan ze nog verder inzoomen? Of? Nee. Ze, ze, ze zonden niet verder in, het blijft wel een beetje vaag. Nou, de, dan komt de blackbox met een reactie. Uh, hij begint over een list of birds by flight and heights. Migratory birds and birds of prey can reach substantial heights while flying. Uh, this list gives the highest recorded flights for various Pieces, limited to observations of 4.500 meters and 15.000 feet and above. Nou, dan krijg je over alle vogels, even kijken welke het hoogste, 20.000 feet, 6.000 meter, 6 kilometer. Uh, dat is de bar Godwit. En de mallard? Oh, oh, jeetje. Gewoon de eend? Dat is echt gewoon niet grappig. De normale eend? Uh, has been found at heights up to 6.400 meters. Damn. Uh, dan heb je nog uh, een aantal gieren en zo. Die gaan ook behoorlijk hoog. Uh, even kijken hoor. Jezus, jeetje. De, foe, de Rupel's Vulture. Uh, dat beest vliegt gewoon even 11.3 kilometer. Dat is net zo hoog als een Boeing hè. Dat is inderdaad behoorlijk hoog. Dat is een 737 mag geloof ik. En een Airbus ook. Die mogen 38.000 feet of zo. 40.000 voet, Zoiets staat maar bij. Dat is de maximale hoogte dat ze mogen. En uh, dat betekent dat deze gast gewoon uh, met de jetliners zo hoog uh, vliegt. Dat vind ik wel. Uh, ja. En de kraanvogel uh, ook. Dat staat hier. 10.000 meter. Het zijn echt uh, behoorlijke altitudes zeg maar, van die beesten. Dat, uh, ja, interessant dat uh, Blackbox dat er even bij plaatst. Want ja, die formaties. Uh, nou goed, dan uh, reageert uh, Toby daar weer op. Welke van die blijven een half uur op dezelfde plek... om vervolgens de in de hoogte te verdwijnen... en er dan ineens uit het niets vier keer zoveel verschijnen... om ook weer een tijdje daar te blijven hangen? Vrijwel elke voorbijgangen die erop. op attendeerde zijn gelijk dat zijn vogels. Maar naar er langer naar te kijken... onder andere door fatsoenlijke verrekijkers zijn ze allemaal van gedachten veranderd. Nou, dan komt Blackbox met een reactie... en zegt het fenomeen... krachtige tegenwinden kan inderdaad... een vlok vogels uit elkaar slaan. Zeker op die hoogtes. Het is erg moeilijk om vanuit grondperspectief... de snelheid... Op die hoogte zwaar te nemen. Het kan best dat ze zelfs achteruit vliegen. Een half uur vliegen is niks voor die vogels. Die houden dat uren vol. Pers, ik was er niet bij, maar heb die filmpjes wel gezien. Wel leuk om te horen is dat ze direct met allerlei termen beginnen te gooien: Fleet of Ships en zo. UFO's voor de één geen UFO. Voor de andere. Uh, er komt uh, Toby reageert weer: Ja, aannames. Maar ik betwijfel ten eerste. Tenzijde... Dat het vogels zijn, met wat ik gezien heb op de video's, ook in combinatie met de getuigenverklaringen van hoe het allemaal gegaan is. En de waarneming door de verkijker, wat het wel is, weet ik het niet. Gaan we niet te veel druk om maken Dat is tamelijk tijdverspilling, maar niemand wat mij opschiet. Nou, ik, ik moet zeggen, eh, ik vind het ook vogels. Het ziet er vaag uit, maar vogels hou ik het maar op. Ik, uh, mensen die uh, dat willen weten, ik zou zeggen zelf oordelen. Even zelf gaan kijken. Dan, uh, ik, ik ben geneigd om te zeggen, vogels. Vandaar dat die podcast ook niet werkt. Ik snap het al. <laughs> Daar zou ik me ook diep voor uh, schamen. Goed, uh, we gaan even een uh, bumpertje gebruiken, en dan gaan we naar het volgende onderwerp. Ja, en uh, dat volgende onderwerp, uh, dat is waar zijn toch al die nazi's? Dat, dat, daar zouden we zo'n smartlap uh, van moeten maken, toch uh, zo? Um, ja, lijkt me wel toepasselijk. Ik bedoel, eventjes, even hoor. Ik, dan, dan ga ik even heel, even uh, nog, ga ik, ga ik even heel flauw doen hoor. Um, dan iets van dit. Waar zijn toch al die yeah. Yeah, yeah, yeah. Cool. Zoiets. Lijkt me mooi om het te doen. Lijkt, lijkt me echt een goeie. Je, je herkende de plaat trouwens? Wel ja, zo gehoord. Koos Albert. <laughs> nee, dat wil je ook niet kennen. Dat geef ik toe. Maar waarom ik dat dan weer intik als achtergronddeuntje voor een smartlab over waar zijn toch al die nazi's? Uh, goed. Ik, uh, ik plaats daar dan even een, een bump, zeg maar, met een podcast, hashtag 49, uh, omdat jij daar een post plaatste op, uh, nou, vandaag, was dat eerder vanavond, een geheime nucleaire wapenfabriek van de nazi's ontdekt. Vlakbij het Oostenrijkse dorp Sint-Georgen, Anderguessen, of Ander Gussen is afgelopen week een ontwikkelingscentrum ontdekt waar de nazi's werkten aan nucleaire wapens. Ik zal even stoppen verder met uh, inleiden, maar... Daar gaat het om. Hoe, uh, hoe ben je dat zo uh, tegen het lijf gelopen? Nou, uh, ja, stond toevallig ergens op een nieuws site. Hmm. Kwam ik toevallig tegen. Ik heb er niks over gehoord, niks over gezien. Dit is dit, dit wat jij plaatst voor de rest. Ik, had het, uh, ik wist het niet, maar wel interessant. Ja, ik weet wel, uh, Duitse nieuws is het wel. Uh... ...wat actuele geweest. Oké. Okay. En dat is pas sinds kort aan het licht gekomen. Dus de Amerikanen hadden met hun... Uh, ...project paperclip wel degelijk gelijk... ...toen ze uh, vele natiewetenschappers uh, ...gekaapt hebben. Gegijzeld ja. eigenlijk. Ja. De Duitsers waren dus gewoon... Uh, ...keihard bezig met een uh, nucleaire bom. Ja, klopt, ja. Maar er waren al meer aanwijzingen voor. Zoals... Uh, dat is een verse onderzoekslaboratoria, mm -hmm. ook dat ze als een gek uh, uranium overal probeerden vandaan te halen. Ja, want is er ook niet iets? Ik kan me zo'n uh, verhaal herinneren uit de Tweede Wereldoorlog um, in Noorwegen of zo was dat. Trondheim kan dat mm -hmm. dat de ja, Duitsers wel. daar sterk water, of nee, wat was het nou? Um, een bepaald soort water wonnen ze daar. Ja, en dat gebruiken ze dus voor uh, die centrifuges. Dat is het. En dat is natuurlijk al een dikke clue dat de Duitsers daar uh, bezig waren. Ja, en ook uh, Nederland had aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog de grootste uraniumvoorraad ter wereld. Nederland? Ja, op een van de grootste. Waarom dat? Of was dat hier uit eigen grond? Nee, volgens mij uit Indonesië of zo. Uh, maar dat staat ook ergens in het Gladio-topic. Oké, okay, interessant. En uh, ook thorium. Thorium, ja, dat weet ik. Dat is ook, daar, heb ik een, daar heb ik een heel apart topic ooit over getikt: uh, over mm -hmm. thorium. Thorium zou een heel goed alternatief zijn hè, voor kernenergie. Ja. Maar ze waren zo gek bezig om in Nederland uh, op zoek naar dat uranium. Dus ook hier waren we eigenlijk al op de hoogte van wat, wat er kon. Heel toevallig vannacht, toen ik op uh, dat katje zat te letten... Um, toen was er op uh, Discovery ook iets over... Uh, ja, het ging over UFO's, zomaar even zeggen, UFO's. Die bezochten legerbasissen in uh, de Oekraïne, Engeland en Amerika. Allemaal uh, eind jaren 70, begin jaren 80. Op de plekken waar uh, nucleaire uh, wapens opgeslagen lagen... En uh, dat was heel apart, dat, dat, alsof buitenaardse daar dus interesse voor hadden. Voor ons nucleaire uh, arsenaal. Mm -hmm. Ja, ik bedoel, je kunt natuurlijk met een uh, nucleaire bom en een kernoorlog... jongen, daar moet je niet aan denken. Die hele planeet kan binnen uh, 24 uur te zielen, uh, te gronden gericht zijn. Dat nou was er inderdaad op een paar keer bijna het geval. Ja, dat was ook in dat programma met die UFO's boven de Oekraïne. Daar ging de boel op, uh, nou, klaar om te lanceren. En die raket stond gericht op, uh, op New York, geloof ik. Dus er was uh, paniek al om. En toen die UFO wegging, stopte de, ja, het lanceerproces ook, zeg maar. Nou ja, uh, daarnaast... Dat heb ik ook nog gezien vannacht. Het was zo dat... Um, Reagan op een gegeven moment... Uh, vernam... via een... moet ik even denken hoe die spion heette. Dat was een, een Russische KGB-spion. Uh, Gurievski of zo. Zoiets. En die gast die werkte voor MI6... En hij was een dubbelspion. Hij is op een gegeven moment ook overgelopen. Ze hebben hem uit de Sovjet-Unie gesmokkeld. In de kofferbak van een Mercedes van Engelse diplomaten. Over de Russisch-Finse grens. Zo is uh, nou ja, hij naar Noorwegen. Hij kan ook nooit meer terug naar Rusland. Nog steeds uh, heeft hij, ja, staat hem de doodstraf te wachten als hij uh, naar Rusland teruggaat. Want hij uh, wordt gezien als landverrader. Maar hij zei op een gegeven moment... Uh, als informatie gaf hij dat door aan MI6... Van, de Russen zijn zo bang voor een kernoorlog dat ze de, praktisch de hele dag met hun vinger op de knop lopen. Um, Reagan die had een keer een uitspraak gedaan, uh, een beetje in, in verkiezingstijd. Van we're America, we're great and uh, our greatest enemy is the, nou ja, the Soviet Union. En nou ja, daarom werden die Russen heel bang en het gevolg was eigenlijk dat uh, toen Reagan dat hoorde dat de Russen echt zo bang voor een kernoorlog waren, toen heeft hij de Russische um, um, ambassadeur uitgenodigd in uh, Washington in de White House, en die hebben in de Oval uh, Room of zo hebben ze gesproken, toen heeft uh, Reagan ook camera gemaakt van nou hé hey, jongens, wees niet bang we willen geen oorlog, en vanaf daar eigenlijk, dat was in 83 of 84 is het eigenlijk allemaal afgezwakt. en um, nou ja, de, Daarna is er natuurlijk... een smerig schaakspelletje gespeeld... om oost en west in, in Europa... in de verdeling. En, en We hebben vooral de laatste... twintig nou, jaar... Eh, het opschuiven van de grens kunnen zien. Letterlijk. De Russen worden steeds verder... teruggedrongen. Snap je? dus ik, ja, ja. Ergens snap ik... Poetin wel. Ja, ik begrijp ze... aan de ene kant wel... Daarnaast, uh, wat, ik, uh, m, ja, wat ik toch wel mag aan uh, Poetin, de man weet wel hoe hij met uh, moslimterroristen om moet gaan. Dan kunnen ze hier in het westen nog echt wat van leren, zeg maar. Ja, ja is, want uh, uh, in Rusland kennen ze maar één motto wat dat betreft, en dat is uh, meppen die handel. Nou, spetnat. Uh, ik bedoel, uh, met gijzelingen en zo, hoe die lui te werk gaan, dat is. Uh, ja, jammer dan. Casualties. Weet je? Dat is gewoon. Dat, dat zijn dan. Dat neem je dan maar op de koop toe. Die schade. Die, die, die, die eventuele gewonden of doden, die vallen onder de gegijzelden. Maar je wilt gewoon zo snel mogelijk het beëindigen om te laten zien van hier valt niks te halen. Met ons kun je niet onderhandelen. Nou, ik vind dat de, de, de Duitse. Uh, uh, is dat van het BKA? Geloof het wel. Uh, die hebben zo'n uh, bijzondere um, eenheid ook. Uh, dat oh, een is een uh, beetje die... Gees Gain -9. Ja, Gees Gain um, Antiterreur eenheid inderdaad. Nou, in Nederland heb je de uh, jongens van Corps uh, Mariniers. Dat, ook weer, dat heet nu anders. Uh, vroeger was het een bijzondere bijstandseenheid, de BBE. Nu heeft het weer een andere naam gekregen. Sinds vorig jaar, geloof ik, heeft het een. Uh, heb, we hebben de landmacht en de uh, marine hebben nu onder één naam hebben ze een speciale interventieeenheid. die bestaat uit de uh, best of de best van het korps Mariniers en het, nou ja, het beste van een Corps troepen. Verbeter me als je. Je weet het ongetwijfeld beter, maar dat is wat ik ongeveer begrepen heb uit hoe het nu ervoor staat, toch? of zeg ik het verkeerd? Ja, klopt. Ja, en onder die nieuwe vlag uh, scoren ze wel vrij hoog, zag ik. Uh, wereldwijd van alle antiterreur eenheden staat Nederland op een derde plaats. Dat is toch wel... Ze zijn binnen 24 uur overal op de wereld inzetbaar, die mannen. En dat, dat is toch wel iets vind ik wel... Uh, ja. Duitsland scoorde ook hoog, Israël en Amerika. Maar Amerika scoorde lager dan Israël en Duitsland. Dus die moeten we dan voor ons laten. Ik vond het niet slecht. Nee, nee, het zijn ook echt goede jongens. Ja, ik bedoel, die zijn natuurlijk gewoon getraind om, uh, om in de meest lastige situaties het hoofd helder te houden. En ja, handelen naar eer en geweten, maar wel uh, op een manier die um, afrekent met uh, welk kwaad dan ook een bedreiging vormt. Hoe zat het bij de nazi's? Hadden die ook speciale eenheden? Behalve dan nu heb ik het niet over de Totenkopf-SS, maar hadden die ook gewoon, um, nou ja, bijzondere. Um, nou ja, zeg maar, zoals wij nu het Korps Mariniers hebben, hadden zij ook echt een eenheid die er bovenuit sprong? Ja, maar dat waren uh, heel veel uh, van die uh, ja, kleine groepjes, zeg maar, waar zonder commando's. Mhm. Mm maar nou, die kwamen voornamelijk bij de SS vandaan. Toch wel? Ja. En nu, uh, ja, bedoel de Duitsers nog steeds eigenlijk. Uh, ze staan wel hun mannetje. Ja, ja ze waren oh. ook een van de eerste na de Tweede Wereldoorlog die uh, ja, uh, echt de antitereuren eenheid had. Ja, M München toch? 72 ja. was de oorzaak. Daarna ja. kreeg ze te maken met de RAF, de Rote Armee fractie en uh, ik kan me ook nog een uh, gijzeling herinneren. Dat heb ik wel eens gepost op uh, QVF ook. In Duitsland. Twee van die criminele gekken. Die uh, hadden eerst een bank overvallen. En daarna gingen ze met zijn auto een heel stuk. Zijn ze ook nog in Nederland geweest. Bij Oldenzaal, de grens over. Weer terug in Duitsland. En uh, die zijn uiteindelijk ook door uh, mensen van uh, de GSG9 uh, van de weg geramd. Zeg maar. En beschoten. En helaas is daarbij ook uh, een van die... Uh, ...een vrouw in de auto uh, om het leven gekomen. Uh, Silke of zo heet dat meisje. En uh, mm -hmm. die is toch uh, geraakt... ...door een kogel van uh, de GSK9. Ja, dat was in 1989. Ja, klopt. Er ergens, uh, ze zijn ergens tussen Bonn en Keulen... ...in de Eifel. Daar zijn ze... Uh, ...voor een, een, een lange brug... ...over een dal... ...op, op de autobaan. Daar, uh, daar is met ze afgerekend. Uh, ze zaten in een BMW... En zo'n Mercedes, zo'n ik geloof dat het een S-model was. Een die heeft hun getrachte rammen en vanuit die auto's ook geschoten, zeg maar. Althans, zo staat het me voor de geest. Het staat me allemaal nog wel vrij helder voor de geest. Ik heb die um, documentaire, die staat op YouTube, die heb ik um, wel geplaatst ook op QFF ergens. Voor de mensen die dat willen weten, ik zal dat een keertje opzoeken en uh, als ik het gevonden heb zal ik het even voorzien van een hashtag en een podcast 49 dan kun je dat terugvinden als je de show notes van deze 49ste podcast erbij pakt, mocht je dit later in een later stadium terugluisteren Goed. Um, nou ja, van die nucleaire wapenfabriek van de nazi's um, even een muziekje ja lijkt me een goed idee had je inmiddels uh, verzoekjes ik had eentje maar nou, doe, er maar weer eentje in. Oké, okay, um, ga ik eventjes kijken, hoor. Eventjes kijken. Ja, ach, waarom ik niet? Uh... Nee, nee, nee, we doen deze. The Message van Grandmaster Flash and the Furious Five.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 A child is born with no State of mind, blind to the ways of mankind. God is smiling on you, but he's frowning too, because only God knows what you'll go through. You'll grow in the ghetto, living second rate, and your eyes will sing a song of the hate, the places you play and where you stay, looks like one great big alleyway. You'll admire all the number book takers, thugs, pimps, and pushers, and the big money makers driving big cars, spending twenties and tens, and you wanna grow up to be just like them. Huh. Smugglers, scramblers, burglars, gamblers, pigs.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 Grandmaster Flash en The Furious 5 met The Message, hier op q Radio, 66.6 FM, en ik zag net dat er inmiddels 462 mensen luisteren, bijna 500 mensen live, naar de q Radio stream, toch zo, dat is toch wel mooi bij deze 49ste aflevering inderdaad ja, behoorlijk aantal luisteraars. luisteren ja, ja, dat komt ook omdat die stream tegenwoordig uh, in de shoutcast uh, in dat shoutcast stream center tussen de nou uh, ja, de talkshow uh, streams staat, zeg maar. Um, ik zie dat de uh, hekje, F-hekje, in de browser op VLC klikken, krijg ik scherm met adres. Maar als ik in de VLC knikker, doet niks. En die doet niet, ik heb alleen VLC. Ah, vervelend. Ja, hij kan dus niet luisteren. Maar hij zou de stream gewoon in zijn browser moeten kunnen luisteren als hij Chrome heeft. Goed, anyways... Um Jammer, dan moet hij hem terugluisteren. Niks aan te doen. Eh, ik ga onze bumper erbij pakken. En dan gaan we even naar het volgende onderwerp. Eh, als je het goed vindt. Doe maar. En dat volgende onderwerp dat is uh, Filipijns goud. En, dat klinkt als een van de slechte reclame voor uh, goedkoop nepgoud of zo. Koop nu Filipijns goud. Het is helemaal de shit, man. Filipijns goud, man. <lacht> ik bedoel, ik bedoel maar. Ja. Ik, ik, ik, ik weet ook niet hoe ik het anders moet formuleren. Maar dan. Uh, als ik het dan al zeg, maar dan. Ja, ik weet niet. Het klinkt een beetje als een soort uh, slechte raptekst of zo. Van ik. Uh, Even een beat erbij hoor. Yo, ik heb Filipijnse goud om mijn nek, weet je. Hele Filipijnse goud om mijn nek, de weet de je. Nou ja, laat ik maar. Eh, slechte poging, eh, Bafelmet. Fui! Maakt niet uit. Um, aflevering 49 luister je nog steeds naar... Het was niet zo dat er ingebroken was door een uh, stel uitzendende piraten in de ether. Nee, u luistert echt nog steeds naar... Uh, QFF Radio op 66.6 FM. en uh, Mijn naam is met aan de andere kant zit de Toxopeus. En uh, goed, Filipijnse goud, dat was dus het volgende onderwerp. Uh, dat Filipijnse goud, dat is een verhaal dat ik tegenkwam al, ik denk wel weer een hele behoorlijke tijd geleden, als in de zin van vorig jaar ergens. Even kijken, vrijdag 22 november 2013. Ja, meer dan een jaar geleden inmiddels. En uh, er was toen een tyfoon. Die de Filipijnen onderhanden nam. Um, goed. Uh, Philippines gold. Typhoons used in a futile attempt to recover the World War II gold. Ferdinand Marcos' title papers released. Karen Huds commands added. Nou ja, het is een verhaal. Het gaat over goud. Um, er zou echt een enorme ja, schat van goud uh, uit. Um, de Filipijnen geroofd zijn. Ik, ik zie hier ook foto's van uh, nou ja, Amerikaanse soldaten uh, die staan daarbij een pallet met goudstaven. Uh, even snel tellen hoor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hoog. En dan is hij 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 breed. 8 keer 7 en dan even snel, even makkelijk rekenen hoor. Want het zijn er daar een paar minder. Uh, zijn er, even snel. Zeg maar, dit zijn 60 goudstaven en dat keer 4. Dus 240 goudstaven. Wat, uh, wat, is, wat Wat. Daar praat je waar, waar, waar praat je over? Ik denk echt een heel gewicht. Ik weet niet wat een gemiddelde goudstaaf weegt, maar. Nou ja, goed, dat was dan slechts één pallet. Dat hele verhaal staat in het topic... Uh, uh, het goud van Yamashita. Uh, het heeft ook een eigen Wikipedia-pagina zelfs. Uh, Yamashita's Gold. Yamashita's Gold, also referred to as the Yamashita treasure, is the name given to the alleged war loot... Stolen, on Southeast, uh, stolen in Southeast Asia by Japanese forces during World War II... and hidden in caves, tunnels and underground complexes in the Philippines. It is named for the Japanese general Tomoyuki Yamashita, nicknamed the Tiger of Malaya. Though, though accounts that the treasure remains hidden in the Philippines have lured treasure hunters from around the world for over 50 years, its existence is dismissed by most re experts. <laughs> the rumored treasure has been the subject of a complex lawsuit that was in een Hawaiian State Court in 1988, involving a Filipino treasure hunter, Rogelio Roxas, en de former Philippine president, Ferdinand Marcos. Ja, het is, is een heel interessant verhaal. Ik kan alleen maar zeggen: ik had het even gebumpt uh, en naar voren gehaald om er even wat aandacht aan wil schenken. En dat heb ik bij deze gedaan. Ik je het verhaal trouwens, uh, Toxal? Ja, ja. ja. Ja, dat is, zo zie je weer. Er ligt wereldwijd nog veel meer goud dan uh, de meeste mensen denken. Daar ben ik van overtuigd. En, uh, en je ziet momenteel trouwens ook veel geschuif met goud. Maar dat heeft volgens mij alles te maken met uh, de aankomende grote oorlog. Denk je niet? Ja, nou, dat weet ik niet zeker. Maar het klapt in ieder geval wel dat er heel veel wat... Uh gesleept wordt met goud uh, en dergelijke. Ja, ik bedoel onze Nederlandse leger... is er uh, druk mee hoor. De afgelopen tijd. Transporten ja. van goud. En het komt niet alleen uit Amerika. Het is uit veel meer plekken uh, vandaan gehaald. Zo is geen er in Frankrijk... ook nog wat goud te liggen van Nederland. Ook dat is opgehaald. En ook dat... zeg mij dat er stront... aan de knikker is. In de zin van dat er... iets gaat gebeuren... ...waarvan veel mensen... ...echt gewoon... geen aandoen hebben... ...als je begrijpt wat ik bedoel... Mm -hmm. ...die zien hem niet aankomen... ...en die krijgen straks ineens zo... ...een klap zo... ...recht in hun bek zo... zo. ...snap je? Oeh, oeh, oe. ja. oe, die, die zagen ze niet aankomen... ...maar ieder het mens... ...die ziet dit al... Uh, ...ik denk al wel minstens tien jaar... Ik, de, ...ik denk... ...wel iets langer... Uh, ik denk dat 9-11 eigenlijk een, een soort kantelpunt... misschien eigenlijk al wel de Balkanoorlog... dat dat het kantelpunt geweest is. Ja, nou... dat weet ik niet, maar in ieder geval wel... zeker de laatste tijd... Uh... Ja, we hebben Georgië... Maar... Uh, waar die Stan Storymans... Uh, om het leven is gekomen... Uh, Tsjetsjenië hebben we gehad... Uh, er zijn nog veel meer van die kleine onrustige... voormalige Sovjet-Unie-staatjes... Ja, maar ook als je kijkt bijvoorbeeld naar uh, China en uh, Rusland, die, uh, die zijn als een gek uh, goud aan het binnenhaken. Ja. Fysiek goud. Uh... En dat is niet voor niks? Nee. Maar ja, dat Russische leger, ik weet niet hoor. Volgens mij is dat heel erg outdated... ...zeg maar, voor een groot deel. Nou ja... ...de laatste tijd zijn ze behoorlijk... Uh, uh, ...hebben ze dingen gemoderniseerd. Ja, maar dat moesten ze ook wel... kijken naar uh, hun grote concurrent Amerika. Ja, alleen... Uh, ...als je bijvoorbeeld kijkt... vergelijking de Golfoorlog, hè, de eerste... ...ja... En dan zag heel goed uh, het verschil tussen uh, Russische wapens en Westerse wapens. Ja. Maar dat was toen, Saddam Hussein had toen wel, ja, waren eigenlijk al verouderde tanks, zeg maar. Mhm. Mm maar er zijn heel veel, uh, dat heb ik gelezen in zo'n Defensieweekblad, James Defense. Ja. brits uh, amerikaans Defensieweekblad, of handblad. Mhm. Mm en eh... Uh, die zeggen ook van uh, de nieuwste generatie Russische gevechtsvliegtuigen. En ook de luchtaanweer herketten. Ja, die zijn beter. Die zijn veel beter. Die zijn superieur. aan uh, De Amerikanen hebben een miljarden. Niet alleen Amerikanen, wij ook. Kijk naar de JSF. Um, ik wil niet heel veel zeggen. Je had die, die F-22 Raptor. Prima ding, toch? Ja, Waarom zijn ze gestopt met de productie van die F-22? Dat hele project is stilgelegd in Amerika. Terwijl van die Raptor wordt gezegd... dat die nog enigszins kan competen met die nieuwste mix. Ja, klopt ja. Waarom... Als je dat weet hè, en je hebt dat in je achterhoofd... waarom ga je dan niet door met, met het ontwikkelen van zo'n vliegtuig het is puur even ik, ik, ik, ik speel nu even uh, advocaat van de duivel voor uh, de VS en de NATO landen, uh, waarom ga je dan godverdomme geld investeren in een nieuw vliegtuig wat vervolgens niet kan vliegen terwijl nou, je dus iets dat hebt wat denk ik, een heel korte termijn uh... en, en wat is er gebeurd met al die futuristische uh, animatiefilmpjes van projecten waar ze bij uh, ja, uh, McDonald Douglas en al die andere fabrikanten uh, um, Lockheed uh, Boeing uh, die zijn met allerlei uh, prototypes bezig geweest of is het zo dat de Amerikanen zich geen zorgen maken omdat ze wat achter de hand hebben waarvan wij echt gewoon geen idee hebben nou ze zijn gewoon heel makkelijk en ik bedoel, nou, misschien hebben zij een EMP-wapen. Ik noem maar wat. En dan komen die Russen straks met de 30 MIGs ergens op aanvliegen op een locatie. En uh, drukken ze op een knopje in uh, een bunker in uh, Houston. Satellietje gaat... Uh, oh, daar vliegen ze. Al die dingen gefrituurd. Storten alle 30 neer. Ik noem maar wat hoor. Ja, nou, heel veel van die filmpjes... die, die ze laten zien... Mm -hmm. dat zijn gewoon... Uh, ja... soort promotiefilmpjes. Die zijn vaak nep. Ons, maar... Ik bedoel, ik maak zulke filmpjes. 3D-animaties. Ik ben nu bezig met dat spel. Het programmeren van een spel. Dus ik weet wat erbij komt kijken. En met een goede render engine... ik heb tegenwoordig Octane Render... en Thea Render... En daarmee kan je echt foto-dingen renderen. Als je een hele krachtige computers hebt staan, en dat hebben die fabrikanten wel. als die maken een ontwerp, het ziet heel futuristisch uit. Kan je, je bijna echt laten lijken in een filmpje. Dat laten ze ons zien. Ik bedoel, dat weet ik ook wel. Maar die ideeën, waarom werken ze die dan niet uit? Of zijn het alleen het maar is. ideeën om geld binnen te harken van Defensie? Want het zijn die, die Black Projects. Dat volgens mij levert dat echt uh, honderden miljoenen op voor die fabrikanten. Ja, maar het kost ook veel geld. Kijk, een, uh, hoe moet ik dat uitleggen? Uh, nou, iets simpel: een raket bouwen, een luchtafweerraket. Ja. In Amerika kost het, uh, om te bouwen, zeg maar, op de kostprijzen iets van uh, 60.000 dollar. Ja. En in Rusland kost het iets van uh, 12.000 euro. En in China waarschijnlijk wat... nog minder. Ja. Want China, dat moet je ook niet onderschatten, en de Oekraïne trouwens ook, dat wil ik mensen ook wel even in laten zien. Ik heb dat vast ook wel eens eerder benoemd in een podcast afgelopen zomer bijvoorbeeld al over de Oekraïne en Rusland. Um, maar ik denk echt dat um, China moet je niet uitvlakken als producent van uh, defensie uh, en, en wapentuig, zeg maar. Maar de Oekraïne is ook een hele grote wapenfabrikant. En Doordat dat land momenteel zo in puin ligt, ligt een groot deel van die wapenproductie ook stil. Snap je? Ja. En er is één land, of meerdere landen, die daar heel erg van profiteren. Want Nederland is een land dat heel erg veel... Uh, er zijn heel veel bedrijven in Nederland die leveren direct of indirect uh, wapens. Of onderdelen voor wapens. Of uh, aan de defensieindustrie. Dat is, dat is één land. België uh, doet dat ook. Um, Frankrijk doet dat ook. Um, Engeland, in mindere mate nu, maar waren altijd ook een hele grote speler. En Amerika ook niet vergeten. Brazilië, uh, is dan weliswaar een Brikland. Het is, is even het eerste Brikland wat ik dus nu weer benoem naast Rusland en China. Maar dat, dat is toch een soort strijd. Ik, ik denk trouwens wel dat Brazilië een heel veilig land is om te zijn als, als er een derde wereld, wereldoorlog komt. Denk je niet? Brazilië? Ja. Heeft niet echt wel, vijanden ja. daar? Wanneer waar, is het voor het laatst daar echt oorlog geweest? Ja, twee ogen geleden. Zoiets? Dat bedoel ik. En dat was dan voornamelijk een oorlog tussen... Uh, Portugezen en Spanjaarden en Nederlanders waarschijnlijk. Dat ging waarschijnlijk om koloniaal recht op de grond. Ja, of God, ja. Ja, bedoel Dus ik weet niet hoor. Brazilië heeft een echt asociaal groot leger. Ik, ik, ik, ook een redelijk getraind leger. Ook een redelijk goed leger. Um, ik zie Brazilië met zijn buurlanden niet heel snel oorlog maken. Daarnaast zijn Brazilianen op het Zuid-Amerikaanse continent toch een beetje een aparte vogel, daar ze als enige een andere taal hebben. Dus, en, en er wonen miljoenen mensen. Dus ik zie het gewoon niet gebeuren. Het is een enorm land, dus daar zit je vrij veilig op, op het feit nadat je er veel criminaliteit hebt. Nou dan... Want dat is toch wel iets wat mensen in. Uh, ik heb al veel mensen die. Uh, ik ben al zelf wel eens in Brazilië geweest. Uh, om te werken voor een MotoGP. En uh, er was toen al. de criminaliteit. die rees toen al de pannen uit. Maar ik, ik spreek ook wel eens mensen op internet. die in, uh, niet uit Brazilië komen. maar wel in uh, Brazilië wonen. voor hun werk. En uh, die zeggen dan ook: van ja, het is echt niet normaal. Want als je. Je, je moet echt met alles oppassen. Je moet echt kijken welke. Er zijn gewoon zoveel no-go areas waar je niet heen moet gaan, omdat het dan gewoon niet goed met je afloopt. En, uh, het aantal moorden daar bijvoorbeeld, en, en uh, de homicide uh, afde afdeling van de politie van Rio, Hier bestaat honderden agenten. Dat, het, is, het gaat helemaal nergens over. Dus dat, dat is dan weer iets anders. Weet je? Je, je, als je daarheen gaat, ga je wel de jungle in, zeg maar. Mm -hmm. Dat vergeten veel mensen. Dat, uh... Ja, en als je dat niet in ogen aanschouwt neemt, dan um, ja, hoe moet je dat zeggen? Dan loop je gevaar, vind ik. Nou, Dat bedoel je, dat weet jij ook. Je bent ook wel aan de andere kant van de wereld geweest. Uh, er zijn gewoon plekken waar je niet heen gaat, s'avonds laat, bijvoorbeeld. Als je verstandig bent. Nee. Ja, bedoel, mm, je kan het opzoeken. Op Sint Maarten ook, maar in, nou ja, daar was ik nog redelijk safe... omdat ik voetbaltraining gaf, weet je? Dus dan uh, geef je toch ook... de kinderen van gangsters voetbaltraining. En dan... die kinderen spreken jou ook aan in de supermarkt... als ze met hun ouders in de supermarkt zijn. En als je dan een keer s'avonds in een... lastige buurt bent en je hebt pech met de auto... en die gasten herkennen jou... en die zien... oh, hé, hey, dat is de coach van... dan helpen ze je. Snap je? Dus... Ja. En, dat heeft dan... ja, dat opende heel veel deuren voor mij... weet ik nog wel... Dus dan, ja, daarnaast ben ik ook niet uh, bang aangelegd. En dat, dat levert me ook wel weer eens problemen op, hoor, moet ik zeggen. Dus dat, ja, als je daar dan weer over na gaat denken. Ach, dan, uh, ik zeg, ik doe een bumper en dan gaan we even naar het volgende onderwerp, oké? Okay? Ja. Dat volgende onderwerp. Ik zie trouwens dat uh, Hekje F Hekje. Oké, okay, oké, okay, het werkt. Het was even klooien. Ja. Hey, Hekje F Hekje. Welkom bij aflevering 49 van de reguliere QFF podcast show. Um, hier, Bafo met Aan de andere kant. is, hij zegt alleen niks. Ja, ik ben er weer. Hij is er weer. Um, ja, nou ja, is aan de andere kant. Um, en uh, Hekje F Hekje hebben we nu ook als luisteraar. Ik zal even kijken naar het uh, totale aantal luisteraars. Dat staat inmiddels op 507. Nou, hé. Hey, dat doen we toch netjes. Ja. 507 luisteraars. Dat, uh, ja. Nou, ja, goed. Dat betekent dat de stream wel een beetje vol zit. En dat het voor anderen waarschijnlijk wat moeilijker wordt. Om nog op de stream te komen. Ja, maakt niet uit. Uh, voor de 507 mensen die luisteren. Jullie, jullie luisteren in ieder geval, die anderen moeten maar uh, een, ja, een keer terugluisteren als hij uh, online staat. Um, dat volgende onderwerp, we hebben de bumper net uh, afgespeeld. Dat is uh, mysterieuze stenen kogels. Um, dat, dat, dat topic kwam ik tegen. Um, dat is een oud topic. Ik moet even kijken. In, van 3 augustus 2011. Um, ik zal even voorlezen. Tja. Na regen komt zonneschijn en na de ondergang van de Verenigde Staten komen vaak grote mysterieuze stenen kogels. Wat wil het geval? Via GLP kom ik een artikel tegen over mysterieuze stenen kogels uit Costa Rica. Die eerder ook te zien waren in een van de Indiana Jones films. In dit uh, artikel gaat men dieper in. ...op stenen kogels die nu ook gevonden zijn in Texas. Uh, het was trouwens een Raiders of the Lost Ark... ...waar die uh, stenen kogels in zaten. En uh, Weet u nog hoe het ging in die bewuste Indiana Jones? Ik zal uw geheugen wel even opfrissen. Nou, die trailer die ik had geplaatst is inmiddels van YouTube verwijderd. Maar goed, en zoals ik hier uh, al boven aangaf ...in mijn artikel zijn er dus nu ook dergelijke stenen gevonden... ...door de NASA in Texas. Daar heb ik wel een filmpje van. Uh, even kijken of uh, daar ook geluid bij is... Nee, jammer dat niet. Ja, alleen hele vage, uh, uh, uh, zweverige muziek. Ja, dan moeten mensen maar even kijken. Het zijn Mysterious Spheres Found in North Texas. De uh, NASA is investigating. Nou ja, dat is wel zwaar een oud artikel. Uh, door de tijd heen uh, bleven mensen leuke stukjes plaatsen over mysterieuze, uh, vage, uh, ronde kogels. die her en der gevonden zijn. Uh, die kugelen... Die in het oerwoud van Costa Rica gevonden werden, zijn sferisch en zelen heute nog toe uh, de prehistorische rätseln. Dat is Komi die dat postte. Um, dat staat op uh, een Nederlandse website. Uh, een stukje daaruit gequoteerd. In Amerika, uh, in Costa Rica, ligt een archeologische sensatie waar niemand een afdoende antwoord op weet. Daar liggen midden in de Rimboe, op hoge bergen en in delta. Of in delta's van rivieren honderden kunstmatige bollen waarvan sommige met een doorsnede van 2,5 meter. De zwaarste die men heeft ontdekt weegt ongeveer 16 ton. Deze bollen zijn zo volmaakt rond van vorm, zo rond, dat ze nooit zonder mechanische hulpmiddelen gemaakt kunnen zijn. Nergens in de wijde omgeving heeft men een vindplaats aangetroffen waar deze bollen vervaardigd kunnen zijn. Er zijn Onderzoekers die de hypothese naar voren hebben gebracht dat deze bollen schaalmodellen zijn van planeten uit ons zonnestelsel. Ben, benevens enkele belangrijke sterrenbeelden. De exactheid van de bollen doet vermoeden dat de makers met behoorlijke kennis van de geometrie moeten hebben Moeten hebben gehad, plus zeer doelmatige technische hulpmiddelen. Er is door sommige archeologen een verklaring voor dit fenomeen gegeven, die uitsluitend bestemd is voor zeer naïeve toehoorders. De reuzenkogels zouden door de inboorlingen net zo lang in de rivierbeddingen heen en weer zijn gerold, tot ze volledig rondgeslepen waren. De huidige bevolking van Costa Rica bezit geen enkele overlevering die duidelijkheid kan verschaffen over de makers van de bollen. Nou ja, je had natuurlijk Costa Rica, ja, indianen waarschijnlijk vooral wonen. En uh, nou ja, die stenen bol is gewoon interessant. Uh, ook tijdens baggerwerkzaamheden in de A. Naast het voormalige Natuurmuseum in Groningen. Brachten een bijzondere steen tevoorschijn. De kei was op een klein plekje na. Kogel rond. En woog ruim 100 kilogram. De zuiver ronde vorm. En de talrijke kapsporen maakten al snel duidelijk dat het om een stenen kanonskogel ging. Eigenlijk is kanonskogel niet juist, want dit soort stenen kogels werd tijdens het krijgsgebeuren in de middeleeuwen vooral gebruikt in de zogenaamde steenmortieren. In de 15e eeuw werden steenmortieren veel. nou ja, bla bla bla. Combi, postrad. Uh, ja, het zouden ook hele grote steenmortieren kunnen zijn, zeg maar. <coughs> Pardon. Ik vond het in ieder geval uh, interessant om even naar voren te halen. Dat heb ik uh, bij deze gedaan. Uh, heb je er nog wat aan uh, toe te voegen eigenlijk, Tox? Ik zit wel alles voor te lezen en shit, maar misschien heb jij ook wel wat te zeggen over die ronde bollen. Nee, nou, ik zou zeggen, uh, lees het eens uh, rustig door. Ja, het is zeker interessant uh, om eens even door te lezen. Dat, ja. Uh, nee. Sluit ik me volledig bij aan. Nou ja, en uh, van die ronde bollen gaan we zo meteen uh, naar het volgende onderwerp. Maar eerst even een uh, muziekje. Uh, nou, uh, even kijken. Ik heb al wat klaarstaan. Of heb je inmiddels uh, gevonden wat je wilde horen? Nee, nog niet. Ik heb zo altijd mijn lijstje, man. Nou oké, okay. de denk volgende. maar even. Wat zeg? Dan doen we de volgende wel. Oké, okay, nou dan gaan we nu luisteren naar uh, Jungle Fish van Mighty Mouse. Junglefish. Nee, van Mighty Mouse. Junglefish. Zo heet het nummer. Dan gaan we luisteren naar uh, nog een liedje. Sleepless. en uh, Van Vloem. En. Uh, oh, Jezebel Duran. Sleepless dus. Van Vloem en Jezebel Duran. En je luistert nog steeds naar radio QF. QFF Radio op 66.6 FM. Of via de stream. Of via je. Uh, mp3 op je iPod, je Android phone of whatever welk platform, dan ook. Geen paniek, want u luistert gewoon nog steeds naar QF Radio, maar ik wou even de prachtige jingle van Pemutter 0 aan jullie laten luisteren naar het uh, heerlijke nummertje Sleepless in de extended version van Flume en Jezebel Doran. Ja, ben je er nog, uh, Tokso? Beste naag mee, ja. joh. Ja. Hij is, is nog een mooi nummer om te bellen. Wacht even. Oké. Okay. Want ik, ik, ik heb nog wel een mooi stemmetje. Yeah, mijn opa. Ja, maar open. Ja, ik bel <laughs> even voor mijn pil. Een beetje zo. Zoiets. En dan gaan we even. Ja, moeten we wel een mooi gesprek of. Mijn poepen de klei. Zoiets. Er moeten wel wat moois van te maken zijn. Die Martin Martini jongen. Met Jim weet je, begint een dat, die, die, Mensen hebben dat door. Of tenminste, ik, ik, ik ga dan op een gegeven moment verzanden in. Dat ik denk van nee, dat moet ik niet doen. Dus uh, ja, ik zal officieel even de bumper draaien. Want dan gaan we zo even bellen. Zo, ja. dat lucht op. Volgende onderwerp. Ja, nou, dat is gewoon bellen. Zoals ik net al aangaf. zo uh, heeft misschien een nummer. Even kijken hoor. Hij is druk aan het zoeken. Neem je tijd. Ik zet al even een mooie uh, wachtmuziekje op de achtergrond aan. Uh, wacht even. Uh... Oh jeetje. Eh... Uh... Wacht even hoor. Uh, nee, ja, wat, wacht. Nog, nog niet begin, Wacht, ik, moet, ik, ik had hem klaarstaan. Oh, dat kan ik niet tegen. Dan heb ik iets klaarstaan. En dan... Zo, dan moet ik hem even op een andere manier klaarzetten. Nou, oké. Toch zo. Zoek even lekker verder. Wacht ik even gewoon. Welkom bij Toxo's telefoonboekshow. Toxo kent elk telefoonnummer uit zijn hoofd. Volgende week is Toxo kandidaat bij Jos Brink in Werndad. Ook zal hij de week daarna te zien zijn bij Frits Pom in De Vakantieman. Daar zal Toxo locaties uit het internationale telefoonboek aanwijzen... die geschikt zijn voor een prachtige vakantie met u en uw gezin. Ook kunt u dankzij, eh, zeg maar dankzij het telefoonboek van Toxo het nummer van de Rutgers Stichting vinden. Of het nummer van de kindertelefoon. Het nummer van Jochem Meijer. Het nummer van Hans Steewe, alle nummers, heeft Toxo paraat in zijn prachtige telefoonboek. Ik had wat. Oh, ja. Maar we zijn al dicht, uh, ja, oh. is, we zijn altijd uh, vrij laat. Ja, wie had je klaarstaan dan? Ja, Arriva. Oh, nou, Arifa. nou kunnen we. Arriva. Nou kunnen we toch proberen hoor? 900 nummer. Oh, nee, nee dat is lastig. Ik, wacht even. Je kan natuurlijk ook even zoeken naar het uh, nummer. van een uh, snackbar in Oude Pekela <lacht> <lacht> Mia Snelbuffet. Cafeteria te oude pekelen. Nou, prachtig. Telefoonnummer. Du -du -du -du -du. Nou. Dit moet toch wel uh, lukken? Zou je zeggen. Nummers bellen. Geef nummer op. Plakken. <lacht> We hopen dat hij niet op maandag dicht is. Ik moet echt uh, mijn lachen inhouden. Ja, snel uh, Ja, goed hè. Jampje de Edekle. Uh, ik wil alleen bellen. Verkoop je nu ook uh, berenhapen? Hallo? Ja. Die hadden gelijk door. Hebben uh, een grapje als aan de telefoon. Gewoon nog een keer proberen. Ja, met Jan Adenklei, ik belde net ook al, maar uh, de verbinding was opeens weg. Ik wil ja. hem vragen of, of jullie ook berenhappen verkopen. Ik smek toch met de Mia snel Oh, ik ben, ben gesloten vandaag. Maar uh, ja. voor morgen dan, want het is ook een beetje omdat we een wenschap hebben. Uh, ik heb toen met Minali een wenschap, want ik, ik zei tegen haar van een berenhap is van berenvlees. Dat klopt toch? Ik heb hier helemaal geen tijd voor. Ik heb mijn vrije dag uh, gegroet. Ja, mooi. Ja, jammer. Is er nog een snackbar in uh, Olle Pekel? Het Brugje in Oude Pekela. Even kijken. 05. Nou, misschien zijn die wel gewoon open vandaag. Kopiëren. Zit. Pam, zo, altijd leuk, bellen met snackbarren in uh, Ola pekel. Nou, ben benieuwd. Hij is aan het bellen. Hm. In gesprek, zegt hij. Nog een keer. Hij belt nu gelijk die andere op. Van, hé, uh, hey, je wordt zo meteen gebeld door een of andere vent over een berenhap. Dus ik moet niet, niet gaan vragen over dingen met een berenhap. Mia Snelbuffet, Is er nog een andere? Cafetariat Brugje. Denzo Bars. Peter's Food. Anne Frankstraat. Nou, dat alleen, alleen het adres al moet gegarandeerd zijn voor... A bit of fun nummer bellen bellen toevoegen we gaan gewoon bellen met peters food. u bent verbonden met de mailbox van nah. 06 ongelooflijk nou doen we nog een keer die andere oh wacht dit is een truc altijd mooi altijd goed altijd goed voor gesprek altijd mooi. Uh, even heb sap zo so. Nummers bellen. Plakken. Ho. Oh. Die had ik net ook al. Huh? U bent Gaat verbonden even? met de ja. mailbox van de 0643081093. No. Gaat hij nu Neem van alles mis? Nein. Ik wil niet. Ik wil bellen met dit bedrijf. Kijk. Turkse pizzeria in Oude Pekela. Nou. Het moet toch een mooi gesprek opleveren. Dan moet ik op mijn beste oude Pekels gaan praten. Komt hij dan? Zef dat. <lacht> Seth is dead. Hoe Seth? is dead, baby. <lacht> Seth dead. Wie noemt zijn kind nou ook Seth dead? Seth, are you dead? No, I'm Seth dead. <lacht> nou, ik denk dat ik beter een, een café in uh, Oude Pekela kan gaan bellen. Want uh, dit schiet niet op. Ik doe nog één keer die, het brugje. En dan uh, gaan we anders eerst even naar het volgende onderwerp. Laatste poging. Ja, misschien wordt dat wel de beste poging. We zullen het zien. Het brugje. Kom op. Hij is nog in gesprek, zegt hij. Hij hmm. heeft uit voorzorg de haak erop gelegd. Kan ook nog. Ja, in gesprek. Nou, een um, laatste poging. Ik heb nog twee nummers in de shout gedrukt. Oh, nou, dan gaan we die gewoon pakken. Kijk. Dun, dun, dun. Het wachten is beloond. Het wachten is beloond. Eventjes kijken in de shout. Ah, um, de eerste pak ik even. Ik, ik zie ook een muziektip van uh, hekje ef hekje en nog een andere tip. Ik moet toch wat meer tijd geven om te antwoorden. Oké, okay. ik zal hem meer tijd geven. Um, um, goed. Uh, ja, eerst even dat nummer, het eerste nummer. Oh. Dus is uh, cafetaria het centrum, zie ik al. <lacht> klopt dat? Ja, dat klopt. Nou, we zullen zien. Uh, even nummers bellen. En cafetaria uh, het centrum, uh, hopelijk is hij open. W waar zit cafetaria het centrum? Beerta. Beerta. Hans Hatenboer, die komt uit Beerta. De beste rechtsback van Nederland. Nee, het centrum, vanavond. Ja, ja, mooi. Met de uh, en uh, Spreek ik met uh, het centrum? Ja. Uh, ik heb even een vraag. Hebben jullie ook berenhappen? Ja. Uh, nou, vraag ik mij al heel lang af of dat gemaakt is van berenvlees. Klopt dat? Berenvlees? Nee, niet. U verkoopt wel berenhappen, maar u weet eigenlijk niet wat voor vlees het is. Eigenlijk. Ik, ik, ik eet het graag en ik wil het eigenlijk zometeen ook wel eten. Maar ik, ik wil hem weten of het nou berenvlees is of niet. Even kijken. Kipseparatorvlees. varkenspek, Paardenvlees. Paardenvlees. Kipseparator. En, kip vlees. Vlees. en wat, nog een keer. Kipseparator de sederator, vlees, varkens, spek, 11% paardenvlees. 11% paardenvlees, oké. En heeft u um, de Mexicano, kunt u ook vertellen wat voor vlees daarin zit? Mexicano? Ja? Dat is toch niet van Mexicaan, hè? Nee, want je hoort zoveel over die verdwenen studenten en zo. nou, hmm. uh, dat weet ik zo niet. We moeten naar die doos kijken. Heeft u, heeft u die doos? Nee. Oké. Okay. Nou, bedankt. En ik kom zo wel even langs en dan bestel ik wel even wat lekkers. Ja, is goed. Fijne avond. Ja, Dag. Okay. Mooi. Zo weten we allemaal wat er dus nu in een berenhop zit. Kippenseparatorvlees, separator -vlees, Varkenspek. En last but not least, paardenvlees. Mmm. -hmm. Lekker. Dat waren eigenlijk Chinezen. <laughs> <lacht> en weet waar u uw berenhap eet. Ja, bedoel, wat moet ik anders zeggen? Uh, <laughs> tweede nummer. Je wat je had, die gaan we nou ook maar even bellen. Dus eigenlijk moet ik die zometeen nog een keer weer terugbellen en zeggen: Van. Uh, eh, politie? Ja. Ja, afwas hulp? Waar is afwas hulp? Hulp. hulp. Oké, okay, tweede nummer. Um, Hapt flaps? Daar is Skype nummers bellen. Ik weet, ik heb geen idee, zeg ook maar niet waar ik heen bel met het tweede nummer. We zullen het zien. Ik ga mijn best in, in, in ieder geval doen. Voice mail van VGP zo. Spreek uw bericht in na de toon. Wat de hel was dat? Toets hekje na het inspreken van uw bericht voor meer opties. Tappan, ta, ta, tsitsi, ta, wat tsitsi, ma, ma, tsom, tsitsi ne. Het is haalt het tappan. Het hangt uit de kamer. Ja, maar bellen. Ja, maar niet gebeld? Als je het tappan, ja, maar Jij gaat mij bellen, heel snel, ik geef jou een nummer, één keer voor bellen. Jij belt mij, Nul 0, 5, 9, 7, 3, 3, 1, 4, 5. Jij mag bellen, godverdomme. Ja, jij begrijpt? Jij mag mij bellen, anders wil ik wil een heel bos. Jij komt naar Centrum, ik sla jou. Het is geen grapje. Ik, ik weet dus niet wie die, wie die tweede persoon was van die voicemail. Maar die heeft nu een hele rare voicemail van de Chinees van het centrum. Dat was het partijkantoor van de communisten hier. Oh. <laughs> ja. Die gasten die gehad, Die krijgt klappen straks van die Chinees. Wee, Bruce Lee. Hij komt naar het centrum, gaat gelijk verhalen halen in Beerta. Beerta. Um, goed, ja, dat was even het bellen. Um, ik zeg een muziekje en... Hé, uh, hey, Toby... Nee, het is geen prankcast. Toby luistert ook. Hé, hey, hey, Toby die luistert ook. Dit is wel even een, uh, een... drumrolletje waard. Yeah, welkom Toby. Nee, het is geen prankcast, maar in de gewone reguliere podcast doe ik af en toe ook een prank ja, yeah, so be it uh, we gaan naar een muziekje en dan gaan we naar de laatste twee onderwerpen die we gaan bespreken zometeen dat zijn uh, top secret America en uh, ebola en uh, goed, uh, eerste muziekje heb je inmiddels je liedje klaar uh, Toxa? Oh ja, van uh, yellow, bimbo wacht even, yellow en dan? bimbo bim hey uh, wat schrijf ik nou weer verkeerd ik heb hem al gevonden hoor. Neem me niet kwalijk. Bimbo. Oké, okay. Bimbo van Yellow. You My so aflevering van de QFF podcast. Mijn naam is Bavomet. En aan de andere kant zit... Toch zo, je bent er nog. Gelukkig. Ik heb even een gepast achtergrondmuziekje opgezet. Voor de laatste twee onderwerpen. <tossimus> Misschien kunnen we zo meteen ook nog iemand bellen. Ik weet het eigenlijk niet. We zien het wel. Hmm, even kijken. Ja, oh. Tobi, mocht je dus nog steeds luisteren en een van de 504 luisteraars zijn, zou je even willen kijken naar de QF radio gemist upload functie? Ik kan niet meer uploaden. Ik kan geen nieuwe toevoegen. Bedankt alvast als je daar even naar wil kijken. Ik had het ook al gevraagd in het podcasttopic, maar bij deze nogmaals. Thank you. Goed, ja, de laatste twee onderwerpen. We hebben Top Secret, America en Ebola, maar ik wil echt even kort het nieuws van vandaag doornemen. Er is namelijk uh, iets raars. Er is weer een vliegtuig spoorloos. Vond je het ook niet opvallend? Ja, weer toch? in dezelfde hoek? Toch? toch. Wederom... Toch. Ja, nou ja, Ik las vroeger de boeken van Biggles zo'n piloot van de Royal Air Force en uh, die diende dan overal in de Commonwealth, in, of nee, de, de British Commonwealth en uh, in een van die afleveringen, ik geloof dat het uh, Beagles in Malaga en daarin uh, gaat hij uh, op een gegeven moment moet hij duidelijk naar Azië en uh, dan zit hij daar en dan verdwijnen er ook vliegtuigen in een bepaald gebied en dat gebied ligt heel toevallig. Toevallig, toevallig in, het, in de buurt van het gebied waar nu deze vlucht en ook die vorige vluchten zomaar gevoet zijn, zeg maar, weg. En ja, dan was er ook nog een Boeing. Ho, oh, oh, ho, oh, oh, ho, oh, oh. ho, ho! Nu gaat er ineens uh, hier van alles mis. Maar een prachtige achtergrondmuziek is ineens uh, de een van de idiot, rottig klotenliedje. En nu is het weer uh, in orde. Goed, nee... Eh, neem me niet kwalijk, luisteraars. Goed, ja... Nee, er, er is ook nog een Boeing van eh, Virgin. Veilig geland. Die had ook problemen. En, nou ja, voor de rest hadden we in het nieuws Holleder, die ook de komende drie maanden in de cel moet blijven. Eh, dan nog dat eh, rampschip daar in de Middellandse Zee. Alle passagiers zijn veilig van boord. En eh, Griekenland gaat vervroegd naar de stembus voor een nieuw parlement. Andere eh, ander nieuws... Want dat was er ook vandaag. Uh, de Bijbel en de Koran zijn eindelijk weg uit de Tweede Kamer. Kerk en staat gescheiden. Uh, dan was er nog een foto van een meisje die op de voorpagina van de EO-visie kwam te staan. Maar haar décolleté zag verdwijnen. Door middel van een Photoshop actie van de EO. Nou ja, je weet vast ook nog wel uh, dat wij uh, met QFF ooit een keer een heel... Topic geschreven hebben over de EO. Want we hadden toen Google Ads op onze website staan. En toen kwamen er in verschillende satanisme draadjes ineens advertenties van de EO tevoorschijn. Die letterlijk opriepen om te bekeren. En daar heb ik ze toen mee geconfronteerd. Ik kreeg ook antwoord terug in een mail. Dat staat allemaal nog wel terug te lezen op QFF. Moet je even zoeken op EO. Dan vind je het vast. Maar jongen, jongen, jongen, jongen. Nou ja, voor de rest uh, was er nog iets in het nieuws over Groningse onrendabelen die boos zijn om de gratis cadeaus die ze krijgen. Want ze krijgen nu geen geld meer als een witgoedvergoeding, maar ze moeten het doen met een tv of een wasmachine of een computer uit de kringloopwinkel. En mensen klagen nu, ze willen snellere laptops en plattere tv's. Voor de rest is er nog een viral filmpje van uh, Palestijnen. Hoe steek ik burgers overhoop? Ik, ik twijfel trouwens of het filmpje echt is. Nou ja, voor de rest was er ja, nog allerlei ander nieuws. Maar niet belangrijk genoeg om in deze Q5-podcast uh, nou ja, te bespreken. Nou ja, wat misschien nog wel interessant is. Is dat er mogelijk een ambassade van de VS in Iran geopend zal worden. Dus wie weet. Wordt alles toch nog anders dan wij voorspelden in de vele topics op uh, QVF. Had jij nog uh, bijzonder nieuws gezien vandaag, toch uh, zo? Wat jij even wilt uh, benoemen of bespreken misschien wel? Nou, dat kwam ik gisteren tegen. Ja. Dus een Duitse journalist. Mm -hmm. En was na uh, is afgereisd? Ja, die man van 74, toch? Ja. Ja, heb ik gelezen en, en gezien ook. Heb je hem ook gezien? Ja. Interessant, vond ik dat. Ja. ja, zeker. Hij liet wat anders zien dan de meeste media ons laat zien. Precies, ja. En verder, misschien nog regionaal nieuws gelezen waarvan je zegt van, hé, hey, dat wil ik nog even benoemen. Hmm. Kerk van Heveskes heeft een nieuw slot. Hm? Vertel. Je, je, de sleutel werkt niet meer. Nou, ik was er een keer, toen was de deur opengebroken. Oké. Okay. Nou, later hebben ze dus een nieuw slot opgezet. Aha. Dus niet iedereen kan zomaar meer naar binnen lopen. Nee. Weet jij of er tekeningen bestaan van uh, de kerk, van Hephaestus? En dan bedoel ik enigszins bouwkundig? Ja, volgens mij, uh, maar dat is bij de uh, universiteit gewoon. Oké. Okay. Oké, okay, want ik, uh, zoals je weet ben ik bezig met het bouwen van een game. En uh -huh. ik heb ook wel een linkje op QVF gezet. Het is voorlopig alleen nog een kale ja, drie-dimensionale wereld, die gaat de komende dagen wel weer wat veranderen, want ik update iedere keer, het is gewoon een test environment de QFF'ers kunnen dus ook gewoon gamen daar, de link staat in het QFF games topic, maar ik wil, ik heb nu al hundebedden nagebouwd in die game en uh, ik wil de kerk van Hefescus ook een plaats geven dat zal wel leuk zijn ja, want het wordt mij tenslotte het een QFF game wat zei je? Ja. Volgens mij staat een de top ook wel een uh, soort plattegrond van de kerk. Oh, kijk, interessant Ook met verschillende poorten erbij. Hmm. Weet je, dan kun je naar nou, je hoofd ingaan, zeg maar. Een aantal zijpoorten. Nou, dan kun je bijvoorbeeld naar een andere dimensie gaan of zo. Hé. Hey. <lacht> Sorry. <coughs> Zo, <coughs> ja, goed idee. Ik ging al naar een <coughs> andere dimensie. Hoe. Zo, oké, okay, ik ben er weer. was even een heel raar uh, moment aan uh, de andere zijde. Um, goed, ja, nee, oké. Okay. Uh, ik zeg dan uh, gaan we de bumper uh, aanzetten. Naar uh, het ene -na laatste onderwerp. Volgende onderwerp. Ja, en dat volgende onderwerp. Uh, dat is. Uh... Nou ja, dat zijn... ik ben nog aan het hoesten. Van die dimensietrip Nee, um, gekheid. Um, top Secret America. Um, gepost door Dolle, geloof ik. Even uit mijn hoofd. Even terug. Ja. Um, op 20 september 2011. Zo, daar kom ik uh, net ook vandaan. Um, ja ik heb, oh ik zie ook even in de shout sorry, wat is het probleem, krijg je formulier niet of werkt het niet als je verzendt, nee Toby. Um, het werkt <coughs> niet um, als ik uh, ik zie trouwens dat Draconian ook weer terug is op QVF dat was de man die toen een porno-topic opende op QVF. Uh, nee, uh, anyways. Wat vergast is dat eigenlijk? <laughs> ja, nou ja. Uh. <coughs> um, hoe moet ik het zeggen? Um, ja, apart. Grappig. Toen, maar dat, niet iedereen vond het even grappig. Ik vond het eigenlijk wel grappig. Hij postte nu ook anus... klabanus... Hanus Klabanus. Uh, ja, ja, goed. Nee, uh, welkom, Draconion. Uh, of Draconian. Uh, Toby zegt: Ik heb de Q5 Live-ding aangezet. Jammer genoeg is het alleen door toen dat die backup is teruggezet. dat dat beroerde groene ding. Oké, okay, dat is één, Toby. Nee, het gaat om als ik upload, als ik die nieuwe afleveringen. Kijk even in het podcast-topic. Ga dan verder vanaf nummer 39. Dat is de laatste in de lijst, geloof ik. Die is bijgewerkt in, in radio gemist. Als ik die nieuwe probeer toe te voegen, dat werkt niet. Dan krijg je een of andere MySQL-error. Staat wel in het podcast-topic. Goed. Oude account werkt niet meer, zegt Draconian. Ah, juist. Nou, check. Wacht even hoor. Check de livestream. Draco. Misschien luistert hij wel even mee. Uh, uh, uh, uh, uh. zo mensen sorry voor mijn getikt zo he, pff, lekker rommelig deze Q55 uh, podcast goed de top secret America topic van uh, Dolle Eiland waar we even aan het bespreken um, ja de topic is uit 2011 het gaat over ondergrondse bunkers en uh, allemaal andere geheime uh, Geheimzinnige, mysterieuze gebouwen. Nou, een aardige post. Ik vond het interessant genoeg om hem even weer naar boven te bumpen. en kort even te bespreken. in deze 49 ste podcast. Daarom wat aandacht ervoor. Kende jij dat verhaal toch zo? Ja, ja. En ja, hebben wij dat hier in Nederland ook, denk je? In die geheime gebouwen? Bijvoorbeeld? Nou, hij, ja, wat vroeger geheim was, is nu niet meer geheim. Nee, dat klopt. Ja, ik bedoel, in Assen heb je die rare bunker. Heb ik ook een, een topic op, op QVF getikt. Ja, en zo zijn er nog ontelbaar veel andere locaties. Ik weet, in Groningen, ze zijn nu heel erg aan het bouwen op de grote markt. Voor het Forum. Maar... Um, een kameraad van mij die woonde vroeger in Hotel Hofman in de Poelenstraat. Eh, boven de Pizzeria Costa Smegmaralda. Echt, echt te slechte pizzeria voor woorden. Hè? En met Gino, de een hele foute baas. Die Italiaan die dat runde. Maakt niet uit, maar daar onder dat oude hotel zat een kelder. En eh, die kon je op een gegeven moment uitlopen en dan kwam je in een gang. ...en dan, kom, dan liep je echt al 100 meter verder... ...nou, we waren een keer uitgerekt... ...en dan stond je al onder de grote markt... ...en dan kwam je eigenlijk in een soort... ...stelsel van alleen nog maar meer gangen. Dus ja, ik weet dat er onder de stad... ...want er zit ook onder het stadhuis... ...in de, in, in de binnenstad van Groningen... ...zit ook weer zo'n locatie... ...dus, ja, die zijn er wel... ...die bunkers. Mm -hmm. Hmm, ja, goed, ik kwam het topic tegen... En ik dacht van, nou, nou ik moet het even bumpen. En daarom een beetje aandacht uh, voor uh, Top Secret America. Voor de mensen die dat uh, willen lezen. Um, nou ja, hashtag podcast 49 aan elkaar geschreven. Als je dat in het zoekvenster op QFF intikt. Dan krijg je alle uh, resultaten van uh, nou ja, uh, artikelen die besproken zijn in de desbetreffende podcast. Nou, dat geldt ook voor de allereerste. De tweede, de derde, de vierde, de vijfde. Oh, dat kan je met alle podcasts kun je dat zo uh, terugzoeken. Hekje, dus hashtag podcast49 in dit geval, omdat dit de 49ste van de reguliere QFF podcast series is. Via de radio gemist knop bovenaan kun je nog veel meer terugluisteren. Goed, uh, ik zeg bumpertje en uh, naar het volgende onderwerp of eerst nog, nee, muziekje gewoon nog. Goed idee? Ja, doe maar. Ik uh, Jij had namelijk net wat. Uh, en ik had gisteren. Uh, kwam ik per toeval ook iets tegen in de platenbak. En uh, ja, ik dacht van. Uh, die, die moet ook even. I am jury. And sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll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 Sex en drugs en rock and roll. En nou ja, goed. Omdat die man eigenlijk, vind ik, best wel een beetje ongewaardeerd is in de, in de muziekwereld. Uh, samen met zijn band The Blockheads, Aaron Jury in The Blockhead. Um, ja, heb ik nog wel een nummertje dat ik eigenlijk nog. Ja, ook van hem ga draaien. We gaan er gewoon nog eentje doen, uh, toch? Ja, dat een goed idee. Oké. Okay. We gaan nu uh, luisteren naar In-Betweenies van Iron Jury en de Blockheads In the mirror, when I'm deaf on the air. My reaction As things do seem At least you've put me on the team And friends The role Supreme Okay Oh, pardon me Between us With a capital C Between is And who would have thought Between us Capital the capital note in between the lines Lift the heart of my morale To know That we Are pounds Yes Old Vanity Fair With a capital B. You give me a share, You take it from me Oh Jolly Good Show in between these in between with a capital is. O in between, these. in between It's tripping is. to go in between this Hello In between these. Hello hello hello Hello hello hello En dat was In-Betweenies van Iron Jury en The Blockhead. zo. Uh, welkom terug. Ja. Ja, nou ja, het zit hier dan. Aflevering 49 van uh, de q podcast series. En uh, mensen die uh, intunen en luisteren. Ik kijk even naar de teller en ik zie dat er 497 mensen nu weer luisteren. Dus uh, ah, hij heeft de boel aan de praat volgens mij. Uh, Draconian, tenminste, denk ik dan, uh, want hij uh, geeft aan dat hij een uh, linkje heeft, uh, ja, nou ja, goed, blijkbaar, uh, anyways, hij uh, kan meeluisteren, ik zit op, uh, ook nog, je had ook nog op een andere manier in kunnen tunen, uh, Draconian, want deze link, dat is eigenlijk de, in Link, dat is stream 1. Dan heb je ook nog stream 2, en dat is via de shoutcast, zo had je ook nog uh, in kunnen tunen. Daar zitten ook de meeste luisteraars, dat is via Illuminati Radio. Want ja, wij van de echte Illuminati hebben natuurlijk gewoon uh, ja Real Illuminati Radio. En dat herinnert mij aan iets dat ik eventjes uh, pas op de plaats moet maken, want. Want. Want er is iets, ja, en eh, dan moet ik eventjes. Oh, ik, ik had hem. Dat is dan irritant, dan heb ik dingen klaarstaan en dan. Volgens dan laat ik het weer gaan. Nee, ja, nee. Er is namelijk iets. De winnende lottogetallen van de geheime QFF Lotto. Eh, ik ga de winnende lottogetallen van de geheime Illuminati Lotto even voorlezen dat is 11 33 9 49 17 218 en 666 en de kleur is rood zo dat, was, uh, dat waren de winnende getallen van uh, deze week's uh, Illuminati Lotto. Goed, <coughs> terug naar uh, de uitzending. En uh, dat betekent dat we even de bumper erbij gaan pakken, Toxopaeus. Vind je dat uh, oké? Okay? Ja, laten we maar doen. Oké, okay. voor het uh, laatste onderwerp. Ebola, ebola, ebola, la la la, la. Ik moet even achtergrondmuziekje bij uh, ebola vinden. Even hoor. <coughs> uh, Jezus, hoe heet ook weer? staf? Banda. Nee, waarom staat dat niet op. Uh... Er is zo'n. Wacht even, ik moet. Ik bedoel, als we dan. Gaan praten over ebola. Dan moeten we op zijn minst. Uh, banda. Oh. Staf Banda. Billy of zo heette dat ook alweer, man. Zo'n band. Oh, wacht. Staf Banda Billy. Dat is het. Ik weet het alweer. Die, uh, die gasten, die. Uh, volgens mij is dit het. Achtergrondmuziek. We gaan over ebola praten. En daar moet een uh, gepast muziekje bij. Zo. Ja. Ebola. Um, het is toch wel Afrikaans genoeg dit. Ja, is niet helder hè. Even. Ik zal eventjes uh, wachten. En, misschien dat... <laughs> ja, flauw dit hè. Maar ik Mijn ik, <coughs> ik kan wel... Uh... Ah, wacht, gevonden. Ik heb ze gevonden. Goed. Gepast achtergrondmuziekje erbij. Zo, ja. Uh, ebola gaan we dus over praten, dokter Pees. Ben je bekend met uh, ebola? Ja, ik heb. Uh... Hoeveel besmettingen heb jij onderhand overleefd? Wat zei je? Hoeveel... Nee. Ik zei: hoeveel besmettingen. Heb jij onderhand overleefd? Ja, heel veel. Ik ben er immuun voor. Oké, okay, je hebt inmiddels ook het resonante virus... Uh, nou ja, tot je genomen, zeg maar. Ja. Ja, ja, ja. ja, voor mij geldt hetzelfde. Nee, Laten we er geen grapjes over maken. Maar ik las dat er 20.000 mensen wereldwijd... Uh, geïnfecteerd zijn met uh, ebola. Of besmet zijn. Vind ik wel aan de hoge kant. Ja, maar... Of de hele wereld. Ja. Zeggen ze. Mensen kunnen dit niet zien, want het is een podcast, maar... Zeggen ze. Tussen aanhalingstekentjes. Ik zit hier met twee handen in de lucht. Waarvan mijn beide handen een soort pie steken maken. Maar dan de aanhalingstekentjes zo even aanhalen. Zeggen ze. 40.000... Ik heb het idee dat het heel erg opgeklopt wordt, het hele ebola verhaal. Angst. Want je weet toch, angst regeert. Klopt. En brengt geld op. Juist. Dat zeg ik, regeert. Alles dat alles regeert, brengt vroeg of laat geld op. Daarom hebben we ook zo'n kut-regering, omdat het bepaalde mensen vroeg of laat geld oplevert. Is trouwens een wereldwijde trend. Kut-regeringen die alles verkloten en alles verknallen. En wij als burgers moeten leidend toezien hoe alles kapot gaat. En Ik, ik, ik, ik doe regelmatig zo'n klein oproepje tijdens mijn podcast. Zo van Zeg eten, dam not hen. Nee, ik ben niet de vurer en ik wil ook niet praten over een volg, een reich, een vurer, Maar wat ik wel wil is... ...dat mensen fucking wakker worden. Dus mocht je dit luisteren... ...en vind je ook van... ...hé, hey, die gasten van QVF, daar staat best veel shit... ...en mensen moeten inderdaad maar eens een keer wakker worden... ...want onze overheden verneuken ons keihard... falikant waarbij staan. Nou, heb je zoiets van... ...hé, hey, what the fuck? Dat is ook zo. Geef dan die podcast door. Dus als je hem gedownload hebt of zo... ...deel dat met je vrienden. Met de mensen die niet bekend zijn ermee... En. Nou ja, die gaan dan vanzelf, als ze dit luisteren en dit, dit, dit horen, dat ook weer delen. En spread the word. Dat wil ik toch wel mensen vragen. Ik, wat ik heel veel doe, ik, ik brand tegenwoordig gewoon podcasts op dvd's. En die dvd's laat ik ergens achter in een doosje. En dus, dus schrijf ik ook gewoon op. Secret Illuminati Podcast. Werden dat mensen dat oppakken en dat gaan luisteren? Ik weet het zeker. Ik heb inmiddels denk ik al een stuk of veertig van die dingen gedropt. En vooral van de laatste, daar staan er gewoon veertig uh, op of zo. Ik bedoel, de, informatie genoeg. En ja, want op QFF Radio, it's all about information. Ik um, bedoel, dan kunnen we heel. Ik zal even de achtergrond muziek afzetten. En ik uh, bedoel, laten we. De, de jingle. It's not what you think it is. Nee, it's not what you think it is, maar ik bedoelde deze jingle. It's all about information. It's all about information hier op uh, QVF Radio. Daarom dus ook even wat aandacht voor ebola. En misschien dus wel de, nou ja, misschien iets wat opgeklopte uh, situatie uh, rondom ebola. Want ik ben er, ik, ik, om heel eerlijk te zijn, ben ik er nog niet zo zeker van of het allemaal wel zo erg is als dat ze willen doen benadrukken. Oh, ik zie hier ook iets heel moois. En dat is dan een post van 5 december 2014. dus is alweer van bijna een maand geleden van Kombi uh, En uh, waarschijnlijk, tussen aanhalingstekentjes... Ja, we hebben inmiddels wel een mooie uh, verzameling uh, aan informatie in ons topic. Uh, tien pagina's onderhand over ebola, uh, Mac, uh, jij, ik, Combi, allemaal mensen, no more, die regelmatig daar nieuwe informatie in hebben gedropt. ...en dat is eigenlijk ook maar goed ook... ...want ik, het is belangrijk dat mensen veel te weten komen... ...over ebola... ...en uh, over de ware toedracht... ...en wat het eigenlijk is... ...en hoe en wat... ...we weten nog te weinig... ...en ik vind ook dat de westerse... ...hoe zeg je dat... Uh, ...er zijn te snel uh, medicijnen gevonden... ervoor. ...dat ik denk van... hè, huh, ...dat is een beetje fishy. Ja, dat wordt weer ingespeeld op de angst... Van uh, ja. ja je moet je inlaten, enten. Juist. Get, Get your vaccines. vaccines. Ja. Hey, dat is echt een hele industrie. Het gaat om echt knetterveel geld. Ik bedoel, ja. Bill Gates, doet hij ook niet iets met uh, vaccins? Ja. Dat is toch wel. Uh, ja. Mensen, denk erover na voordat je een naald je poot in jankt en jezelf vol spuit met een of andere derdy. I'm just saying. Goed, um, ja, nou ja, ebola, check it out at uh, QFF in het uh, ebola topic. En ik zie dat Blackbox ook uh, aanwezig is. Uh, Blackbox, yeah! Uh, nou ja, uh, gezellig. Ik hoop dat hij ook even intunt om uh, te luisteren. En, uh, ja, who knows... En even kijken. Uh, hoe doe ik dat? Ah, zo. Ik, ik knal nog even een keer de link in uh, het topic voor de uh, stream voor Blackbox. Zodat hij ook nog even kan uh, luisteren. En ja. <coughs> uh, wie had er ook weer patent op uh, Ebola? Ah, Blackbox luistert dus al oh mee. Gezellig. Uh, ja, Ebola. Ik, ik, trouwens, Blackbox, als jij uh, luistert nu, dan... <coughs> Heb ik een verzoekje voor jou, uh, bij deze ga ik dat ook even heel officieel doen. Best uh, brother knight in the knighthood of the dark secret Illuminati. Uh, Thy should be getting Skype on your machine. Hey, ja, hey, mijn G-Talk-shit werkt niet meer. En ik zou het cool vinden als je ook een keer weer mee uh, komt uh, praten. Uh, als co-host in uh, de QFF-podcast. Dus zou je Skype kunnen downloaden? Of op wat voor manier? actief kunnen krijgen. Dat zou heel cool zijn, want het, uh, ik heb een wat andere setup nu... en het werkt allemaal heel goed. zo kan ook luid en duidelijk alles verstaan... en uh, kunnen groepsgesprekken houden en zo. Dat zou heel fijn zijn. Dus Blackbox, ik uh, hoop je snel op Skype te zien. Goed. Um, Ebola-la-la-la-la-la-la-la-la-la-geld. Oh, dat, dat was laatst grappig trouwens. Ik was in Winschoten een tijd geleden bij de Albert Heijn. En er uh, stond zo'n uh, Roemeen aan de deur met de Rieper een straatkrant, dus ik spreek hem aan en uh, gewoon wat vragen stellen, alsof ik van de vreemdeling op politie ben <laughs> dat vind ik altijd leuk <laughs> maar hé, hey, dude, deze gast was vet volgevreten uh, <coughs> gewoon niet grappig en dan begon ik heel agressief te doen, terwijl ik hem gewoon iets grappigs vroeg ik vroeg hem where are you from en het eerste wat zei, racist. het was echt geen grap, dat zei hij echt, racist. zei hij, you racist. Alleen omdat ik vroeg... Where are you from? Uiteindelijk antwoordde hij dat hij uit Roemenië kwam. Nou ja... Eh, toen zei ik van... maken die ook geen deel uit van de Europese Unie tegenwoordig? En... En zo on, en zo on. Nou ja, daarna werd ik uitgeschoten door de man. Maar ik denk niet dat heel veel mensen... Die toen in de winkel stonden of daarna... Dat die nog een krantje van hem gekocht hebben. Want ik had erover gelezen in een uh, regionaal blad... Dat dat dus oplichters schijnen te zijn. Die in uh, Bendes de rieper verkopen op allerlei plekken, terwijl dat dus geen echte rieper is, maar een gekopieerde. Heb je daar wel eens last van, irritante straatkrantverkopers? Nee. Of uh, staan die ja. niet echt heel veel bij jou in de buurt? Nee, ja, ik ben ze inderdaad daar ook tegengekomen, waar je het net over had. Maar, was die ook dik? Was die ook dik? Nee, dat was weer een andere. Maar ook oh, okay. uit die regio. Maar ik, mm -hmm. ik heb er niet zo'n last van. Maar, maar misschien... besta ik, ik ook niet... Ik, of zo. Ja. Ja, ik bedoel... Het lijkt me ook geen pretje. maar ze schijnen op een dag... gewoon echt moeiteloos 100 euro... op te halen per persoon. Ja. En... dat is in een maand. Hoeveel geld? oei, veel geld ja. veel centjes, dus meer dan Jan Modaal binnenharkt zeg maar um, uh, muziekje nog? ja, als afsluiten ja, ja, ja dan da, da gaan we zo naar het einde toe uh, uh, Dos Putin van, uh, uh, oh nee, dat is -dus de naam van de artiest Dos Putin en uh, dit nummer heet Cascadian Nights Met Cascadian Nights hier op uh, QFF Radio 66.6 FM of via de livestream of later als terugluisteraar van onze mp3 van aflevering 49 van de QFF Podcast Show. Nog even kort wat koppen die ik voorbij zie komen op het Godlike Productions Forum. U weet wel. Tavistock, nieuw service, at your service. Nee ja, Tavistock, we weet het allemaal. Maar je hebt nu, dan eerst was het Jason of Trinity, die is nu weer ghetto monk. Uh, anyway, ze staan soms wel um, nieuwtjes op qua nieuws, waarmee ze heel snel zijn. En um, dat is wel interessant, maar ik ben er even langs geskipt. Cops in Compton eating donuts and smoking weed. Nou ja police trap innocent dog and then shoot it dead warning graphic everything you need to know on the poor girl burned alive in mississippi uh, the bitcoin was created by darpa uh, have a field day glp sandy hook dogs uploaded it so obami met malaysia's prime minister in hawaii a couple of days before flight 8501 went missing what are you going to do to stop this a dream thoughts now the bin lorry driver who killed six people identity protected indefinitely now uh, every praise is to our god the coming glorious prince of princes blah blah serious at midnight the cry rang out here's the bridegroom now Cancer is the body's brilliant attempt to save your life. Nou, decided to start a new bitcoin cryptocurrency thread because you need to know this deze fucking world. Nou, allemaal nieuws, allemaal verschillende... Ik, ik heb even snel de koppen voorgelezen. Het is allemaal... Bleh, het staat allemaal gereed voor. Wegklikken. Um, ja, toch zo gaf het al aan, hè. Het einde, hè. Ja, van deze podcast. We gaan hier nadraken die van gisteren, nee, eergisteren. Uh, dus de mensen die dat graag willen luisteren, die kunnen daar zo meteen uh, uh, van genieten. Um, ja, dan rest mij eigenlijk niks anders, zo uh, dan uh, te zeggen van, uh, we gaan luisteren naar, oh nee, niet de pump. Grapje, nee. <tie> <tie> <tie> Het volgende onderwerp, nee, dat was natuurlijk een, een flauwe grap. Goed, um, waar we wel naar gaan luisteren, uh, dat is onze eindtune. En dat is altijd het of nee, altijd, ja, die is altijd hetzelfde. Uh, namelijk uh, van Miles Davis en uh, zijn Quintet. En. Het nummer heet It Could Happen To You. Mijn naam is Bafelmet. Ik wil iedereen bedanken voor het luisteren... naar deze 49 e aflevering... van de Q5 podcast series op... maandag 29 december 2014. De klok slaat 22 uur 17. Ik geef het woord over aan uh, Toxopees. Ja, dit was Toxopees weer. En ik zou zeggen... Uh, tot de volgende keer. Eh, uh, mooi zo? So. Ik spreek je later. Yo. En eh... Uh, Iedereen bedankt. Bye bye en uh, tot de aflevering 50 morgen of zo. Later. naar de podcast van eergisteren, aflevering 48. How was that, Bob? Mijn is the last voice that you will ever hear. Don't be